Nachtiersteen. Parket. Impermo. Ah, goedemorgen, het is drie over zes. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen. Goedemorgen, toch ook wel Gwendoline Reutten. Ik was tot kort nog kwaad. Oh, Gwendoline, het is nergens voor nodig. kun je nu zo kwaad zijn? En hoeveel, hoe lang heeft het geduurd, daar kwaadheid? Ah, een week maar. Maar ja, ik ben ook zo niet van al dat kamperen. Ik snap het wel. Lieve, lieve luisteraar. Welkom bij de woensdag. Het wordt een mooie goedemorgen jouw dag begint. Goedemorgen, morgen met Peter en Kim ga je de dag in met een lach op je gezicht. Hey, hey hey hey, maar kamperen, Goeiedag om te kamperen wel. Maar wat even belangrijk is in het leven is dat je niet op die boosheid blijft kamperen. Wat gaat er dan om... niet kamperen? Maar je vraagt je toch af, wat is daar toch allemaal gebeurd? Is het dan, belt de Kro dan? Of belt Zomer dan? Hoe gaat dat dan, China? Ja. Ik denk dat er na de aanstelling van Paul van Tichelt als nieuwe minister van Justitie heel veel gepraat is in boosheid. Mm -hmm. En uh, dat er dan nu plots deze nieuwe onverwachte wending kwam. Mm -hmm. en dat zij dan meteen zelfs al gebeld hebben. Of? Uh, ja. Nee, nee, nee, nee. Zo, dat is wel, <lacht> het is wel een beetje koppig. Hè? Nee, nee, ze gaat gezegd hebben, weet je wat, dan trap ik het hier af. Zo gaat dat gegaan. Ja, dat heeft ze gezegd, weg, wel, hè. hè? Ja. ja, zo heeft ze dat openbaar niet gezegd, maar intern gaat dat zo gegaan zijn. En dan ze, als ik mijn goesting niet krijg, ben ik weg. En dan dacht ik, oh, ja, shit, ja, nu heb ik ruzie met Gwendoline. Ja. En uh, na een week komt er een opportuniteit. Ah, maar wacht, Gwendoline is nog kwaad. Misschien kunnen we ze nu paaien. En dacht hij, ah ja, ik krijg nu mijn goesting, alleen vooruit, ik kom terug. Het is bijzonder allemaal, maar lieve mensen, hoe gaat het met jou? Dat is belangrijker. Deel dat even in de app. Als je kwaad bent, gooi het er even uit. We gaan het kanaliseren. Het is een woensdag, begin dus met muziek, met een gek hoedje uit de jaren 80. En eten, boy George. The colors are like my dream Red, red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 To keep from tearing the skin off my bones. Ik was tot kort nog kwaad. Gelukkig, de man die zich nooit kwaad maakt. Ah, nee. Ha, jo, toch? Nee, nee, dat is waar. Wanneer best... ben je de laatste keer kwaad geweest? Ik kan me zelfs niet herinneren. Echt niet. Nee, het nee. nee, nee, nee. vlegma zelf, hè. Ja. Excuseer? Het vlegma. Het Vlegma. Het is zo vlegmatisch, uh, zo op alles kalm reageren. Hé, hey, gast, het is die Radio 1 e niet, hè? Ah ja, het is waar. Ja, ja is, sorry. <lacht> Ik zat op de verkeerde zender. Geen probleem, jongen. Het uh, is alles high, hè? Ja, het is Antwerpse in Gent. Daar uh, gaat het al tien minuten langzamer van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel en op de binnenring rond Brussel een beetje vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Dat is alles. Succes met je Vlegma. Dank je wel. Hey, hey, hey. Goedemorgen, je woensdag uh, Het is woensdag 8 november, de dag op uh, dat je hoorde op Radio 2 dat Gwendoline Rutte, dus een nieuwe minister, wordt. Weet je wat ik gisteren hoorde? Ik was naar het nieuws aan het luisteren, maar met zo'n half oor. Ja, het, ja. het is al lastig. Um, ik, ik had gehoord dat Mark Rutte. De nieuwe minister. <hijen> Ik ben een Hollander of wat? Ik kan altijd erger. Oh, ja, dan bleek het Gwendoline te zijn. Bon. Ook, wel uh, nu... een, ook wel een serieuze bocht. Het <hijen> is onwaarschijnlijk. Nu nog een kleine opklaring. Na de dag kun je regen krijgen. Met de trein zijn ze nog altijd aan het staken. Gelukkig ook goed nieuws. Want een klein beetje opgewonden. Want Samson zelf komt naar Goedemorgenmorgen met zijn bazin Marie Verhoost. Ik zie jou wel kwispelen. Oh. Ik vind het zo fijn. Ik vind het zo leuk op Radio 2. Zeg maar, uh, dus dat verhaal van, van die Gwendoline Rutte. Mensen zijn ook wel boos, natuurlijk. Ja, daarachter komt eigenlijk weinig uh, begrip. Jan de Kranen zegt bijvoorbeeld... Ja, ze zal gedacht hebben, met zo'n pre zet ik mijn boosheid wel opzij. Ja. <laughs> uh, Peter Collare ja, verwoordt het ook als, alsof dat een kleuter haar snoepje niet krijgt. En uiteindelijk wel. Mm. Uh, ik lees hier... Mijn dag begint zo goed. Elke morgen ik naar jullie hoor. Wat een mooie muziek. Ah nee, dat gaat over ons, sorry. <laughs> Het is ook wel heel dat mooi Dat is muziek. positief niet. Natuurlijk nou, wel, ja. Maar kijk, we hebben hier een liedje van, uh, van Madonna. Dat is jaren geleden kon je dat niet spelen op de radio. Omdat er een waal was die vond, ik heb dat geschreven. Dat is dan een rechtszaak geweest, dat is blijven hangen. En op een bepaald moment heeft hij die rechtszaak dan verloren. En dan mochten we het weer spelen op de radio. Raar. Geniet van Frozen.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 Er gaat iemand zich een snor laten groeien. Ik vind het wel mooi. Weet je wie er een snor gaat laten groeien? Nee? Nee, nee. Schema? Schema? Ja? ja? Er gaat iemand een snor laten groeien. Waarvan ik denk van, het gaat volgens mij niet lukken. Wie dat is, dat hoor je straks zien. Uitgekeken op je eigen huis? Dan kan je verhuizen. Oh nee. Of breng je huis weer helemaal tot leven met de prachtige kleuren van Levis. Intense kleuren die jaren fris blijven. Dat is de kracht van Levis.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 En we zien op dit moment al dat Kenny de postbode onderweg is. Dus over mm, ongeveer anderhalf uur, sta je klaar. Oh, gaat Kenny een snor laten groeien? Nee, het niet Kenny. Goedemorgen, morgen. Zo meteen vertel ik jou wie zich een Samson. snor laat groeien. Nee, maar hij nee, heeft al snor. Hij is behoorlijk met snor geboren, denk ik. Ja, dat, is, dat begint al. Worden honden met snor geboren? Ja, dus daar zit al vacht op, hè. Ja die, ja, die heeft toch zo'n hangsnor, maar we gaan het straks allemaal zien Lang verhaal ja, Goedemorgen, lieve mensen uh, Het gaat over jou vanmorgen Het gaat over drinken en roken Er is iets uh, gebeurd, er is een nieuw onderzoek En wij drinken minder Maar we roken steeds meer elektronische sigaretten Vertel eens, Sheema ja, een onderzoek van de OESO was het. Dat is een organisatie van landen die samenwerken op economisch vlak. En ze hebben dan gekeken naar onze gezondheid. En uh, voor België dan, ja, wij drinken dus steeds minder alcohol. Maar er zijn wel meer en meer mensen die een alcoholprobleem hebben. 28% van de volwassenen die bevraagd werden, zegt dat ze zich minstens één keer per maand volledig ladderzat drinken. Volledig, maar wel potten toe. Ja, Zeggen ze dat niet. Pot en toe. Pot en toe. Ja. Nee. Pot en darm. La, ja. nee. Pot en darm is. Dat is de dag daarna. Van het patje. Zeg jij van het patje. Ja. Ja. Pot en toe. Oké. Okay. Uh, <lacht> ook vepen wordt populairder, want steeds meer mensen roken zo'n elektronische sigaret, meer dan in Nederland bijvoorbeeld. En dan hebben ze ook nog gekeken naar het medicijnkastje. En gemiddeld geven we als Belg zo'n 600 euro per jaar uit aan medicatie, en dat is toch wel meer dan gemiddeld als je naar de andere Europese landen kijkt. Ik kan er nu eens mee lachen, maar je kan je toch zorg beginnen maken? Dat is veel, hè. Wow. Zonder wow. aan medicatie ook. Ja, uit wow. eerdere onderzoeken bleek ook al dat het vooral gaat over antidepressiva en zo. Dus echt wow. de zwaardere medicatie waar wij, Belgen, in uitblinken, zeg maar. Op een Helaas, ja. Alle geluk dat dit een positieve show is, dus ik vraag me af of dat nu... Regionaal bepaald is, wat je dan zegt als je denkt van ik, ben, ik drink mijn potten toe, ladder zat. Deel maar even in de app van Radio 2 hoe je dat omschrijft als je dan werkelijk volledig dronken bent. Hoe zeggen jullie dat in Kapelle? Oh, van Patje. Pad... Ja. Ik ben van Patje. Ja, er is soms geen Patje meer. Allee, meestal zeg je zelf ik ben niet van Patje, maar dan zegt iemand anders, ja, ze is van Patje. Goedemorgen, morgen. En dan lieve mensen, stel je even voor, dit is een mooi verhaal uit Antwerpen: een koppel wil de garage weghalen. Dat mag niet, want dan moeten ze een boete betalen van 5000 euro. Wat is dat schema van het nieuws? Ja, dat koppel is een huis aan het verbouwen in Antwerpen en daar zit dus een garage bij, maar ze hebben geen auto en dus willen ze die garage ombouwen tot een andere ruimte. Mm -hmm. Maar als ze dat doen, dan krijgen ze van het stadsbestuur van Antwerpen dus een boete, een heel hoge boete, want de stad wil dat mensen zoveel mogelijk hun auto op hun eigen terrein parkeren, om zo de straten vrij te houden, want iedereen weet wel dat daar dus heel veel problemen zijn om te parkeren in Antwerpen ja. en, uh, ja, de stad zegt ook, ja, misschien gaan jullie ooit wel nog een auto kopen en dan parkeren jullie die weer op straat, want die garage is weg. Of misschien gaan jullie het huis verkopen en heeft een nieuwe eigenaar wel een auto. Dus nee, die garage moet blijven. We zien die garage op dit moment bij ons op VRT1 en op de app van Radio 2. Het is geen mooie garage. Maar ik vind het wel dubbel, want soms denk ik, je hebt dat gekocht mag je niet met je eigen dingen doen wat je wil als hij nu aan de binnenkant daar iets anders in zet mm -hmm. en ze weten dat toch niet als je dat niet vraagt of hij kan ze misschien verhuren en dan kan hij er nog iets aan verdienen ja, dat is de ondernemer in mij die dan denkt, hoe kunnen we maar... dit oplossen? Ja, enkele weken geleden had ik een gedacht daarover, dus dat mensen verplicht zouden moeten worden om in of voor hun eigen garage te parkeren. Maar de stad zegt hiermee hetzelfde eigenlijk, mm -hmm. maar ze verplichten het dan ook weer niet. Ah, nee, want die mensen hebben toch geen auto, dus... Maar ja, hij heeft geen ontvangt. auto, is dat dan geen voilà. wondering? Maar waarom worden andere mensen die dan hun garage wel behouden, maar dan vol rommel <coughs> zetten, dan daar niet mee gestraft, zeg maar? Ja, omdat ze ze niet gebruiken. Heel bijzonder allemaal. Bo, de snor, daar moesten we het even over hebben. Weet je wie er een snor laat groeien? Vertel. Wel, het heeft allemaal te maken met de nieuwe musical 1418. En deze man uh, laat een snor groeien. Luister even goed. Ik stel een klamofzettige na Niels echt van... Laat hem gewoon op die periode staan. Laat hem groeien. Want je gaat zot worden. Anders, wij hebben zo warme pakken. Uh, dat is ook super onhandig om te zingen. Terwijl als je weet dat hem echt vasthangt. Dat het gewoon een echte snor is. Moet je er ook geen zorgen over maken. Ja, nee, dat die afvalt. Dat... Dan sta je daar. Ja, dat was Niels de Stadsbaarder gisteren bij onze collega David. In Spits laten snor groeien. Voor de nieuwe musical 1418. Gaat niet lukken, hè? Het kriebelen ook. Voor jaren is verdwenen.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 De wereld voor jou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 kun Het is dus binnenkort te zien met een snor. Niels de Stadsbader in de nieuwe musical op de, de herneming van de musical 1418. Toch mooi, hè? Zo'n snor. Voor Niels. Oh, ik, weet... ik ben niet zo voor snorren, eigenlijk. Ik had hem niet herkend ik op dat affiche. het is beetje want er blijft dan zo eten in hangen en dat kriebelt dan ook als je kust of zo. Toch? Heb je al met snorren gekust? Uh, nee, maar als mijn man zijn hij heeft zo wat uh, ja sto, een stoppel, hmm. stoppels, vind ik wel sexy bij hem. En, uh, <lacht> en uh, als dat dan toch een beetje langer staat, vind ik dat al beginnen kriebelen. Dat waar? Maar als ja. we zo heel hevig kussen, hè? Als Niels een snor heeft, dan moet hij maar eens komen kus met jou. Komt goed. Nee, nee, nee, nee. Het is exact half zeven, zo meteen. Het nieuws uit je buurt. Eertje, maar. Goeiemorgen. Straks legt Gwendoline Rutte de eet af als Vlaams minister en vice-minister-president. Ze volgt Bart Somers op, die onverwacht ontslag nam. De keuze voor Rutte is wel een verrassing, want enkele weken geleden zei ze nog dat ze stopt met de nationale politiek. En door een 48 uren staking bij het spoor rijden er veel minder treinen. Een groot deel van het treinpersoneel staakt onder meer tegen een nieuwe Werkregeling en de plannen om personeel te schrappen in bepaalde stations. Morgen gaan, ze opnieuw, gaan de vakbonden opnieuw onderhandelen met de directie. Ben je nog kwaad, Genorine? Ik was tot kort nog kwaad. Ziezo, het is voorbij. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Ook in de provincie Antwerpen moet je rekening houden met grote hinder als je vandaag of morgen de trein wil nemen. Een groot deel van het treinpersoneel staakt sinds 10 uur gisteravond. Voor de meeste treinen die niet rijden, is er een alternatieve route. Er rijden vandaag bijvoorbeeld geen rechtstreekse IC-treinen tussen Turnhout en Antwerpen, maar reizigers uit Turnhout kunnen via een overstap in Mechelen toch nog in Antwerpen geraken. Dimitri Temmerman van de NMBS. In Antwerpen rijden vandaag zowat de helft van de IC-treinen, maar quasi geen B-treinen. Het is enkel zo dat in het station van Zwijndrecht... dat daar zowel vandaag als morgen geen treinen zullen stoppen. Maar dat staat ook zo aangegeven in onze app. Op het traject tussen Mol en Hasselt rijden vandaag amper treinen. De NMBS raadt aan om in de app of via de website te controleren... of je trein al dan niet rijdt. Naast het station in Mechelen... is een nieuw onderzoekscentrum voor geneesmiddelen geopend. Meklinas heet het. Er zullen alledaagse geneesmiddelen worden getest... zoals vaccinaties of medicijnen voor migraine... Of obesitas. De geneesmiddelen zijn al in de laatste testfase voor ze bij de apotheek terechtkomen zegt Ine Verkamme, oprichter van Meclinas. Wij gaan hier klinische studies uitvoeren in fase 2 en 3 dus we weten al dat ze veilig zijn de geneesmiddelen, we weten de juiste dosis al. Wij gaan ons voornamelijk focussen op de werkzaamheid en op de lange termijnseffecten van de geneesmiddelen. Dus wij gaan hier eigenlijk patiënten zien en hopen dat we zo mee geneesmiddelen op de markt kunnen krijgen die er nu nog niet zijn. Sport in de Champions League voetbal heeft Antwerpen verloren bij Porto met 2-0. Arthur Vermeer van Antwerpen reageerde na de wedstrijd teleurgesteld. Ik denk dat we als ploeg vandaag heel goed hebben gedaan. We hebben goed samengebleven en goed voor de ploeg gevochten. En ze hebben weinig kansen gecreëerd, wat dat, denk ik toch wel onze verdienste is. En wij hebben enkele kansen gehad op de counter. En uh, als je op dit niveau wilt winnen of punten wilt halen, dan zul je er toch in moeten. Antwerp blijft na vier wedstrijden in de groepsfase zonder punten. En in het wielrennen is Lotte Kopecky zoals verwacht Vlanderienne van het jaar geworden. Kopecky won dit jaar de ronde van Vlaanderen en droeg de gele trui in de ronde van Frankrijk. In Glasgow werd ze wereldkampioen op de weg. Het resultaat van hard werken, zegt ze. Ik ben uh, intussen uh, bijna 28, dus ja, er zijn al heel veel jaren aan vooraf gegaan heel veel jaren van hard werk. En ja, dat is iets dat zich opbouwt uh, en hopelijk kan ik daar de komende jaren ook nog vru vruchten van plukken. Mm -hmm. um, dat is ook het hard werk van de mensen rondom mij, van de ploeg inderdaad rondom mij. Die me er allemaal mee gesteund hebben om, om dit uiteindelijk te realiseren. Nathan van Hooydonk uit Gooreind kreeg de trofee voor ploegmaat van het jaar. Hij moest zijn carrière in september vroegtijdig stoppen nadat hij in zijn auto een hartstilstand had gekregen. De dag begint droog, later opnieuw regen. De maxima liggen rond 11 graden. Morgen afwisseling van wolken en opklaringen, later wisselvallig met buien. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT nieuws. Ja, die Haijo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, woensdag. Normaal is Normaal het, te ja, ja, maar het niet altijd nemen. Ja, het is toch vroeg. Hè. Uh, even kijken, op de E34 wat aanschuiven vanaf Oelegem richting Antwerpen. Een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Dan de ring richting Gent, daar is het al vrij druk hoor. 20 minuten ben je kwijt van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de binnenring rond Brussel vertraag je ja, zo'n 10 minuten op het stuk tussen groot bijgaarden en Vilvoorde. En verderop ook wat aanschuiven van Tervuren tot het uh, Leonard-kruispunt komt door een defect uh, vrachtwagen daar in de tunnel. Goedemorgen. Er is een onderzoek geweest en er blijkt dat wij niet zo heel goed bezig zijn... Eén keer per maand blijkt de Belg zich werkelijk volledig potten toe te drinken. Ik vroeg nog van hoe zit dat dan in de dialecten? Uh, Thomas van Gijzigen met Leden, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Ja. Leden, je hebt even in de Hallo. f Radio 2 iets gedeeld. Vertel eens, hoe zeggen jullie dat dan? Wel Als iemand heel dronken is, dan zeggen wij hier in leden. hij heeft hem de nek afgezopen. Oeh. Oh. Hij heeft haar de nek afgezopen. Ah ja, ja. Een ja. beetje vergelijkbaar met de plankafzuipen ook. De wat? De plank afgezopen. De, de pl plankafzuipen. afzuipen. De, de, de nooit gehoord. Wat is dat? plankafzuipen? afzuipen? is nee? nee. dus een beetje... De ik zal het vertalen afzuipen. in het Antwerps. Dat is de toer van het schap. Ah, ja. ja. Je ja. bent heel het schap afgegaan. Je hebt alles opgedronken. Ja, dat. Wada. Voilà. Oké. Okay. Ja. Uh, schilzat is ook een, uh, een geëikte uitdrukking. Blijkt het rond zo te komen in Oost-Vlaanderen. Zeg, Thomas, uh, hoe lang is het geleden ja. dat jij nog eens de, je de nek hebt afgezopen? Uh, vooral mij als carnaval eigenlijk, hè. Oh, ja, ik juist. Uh, ja, tuurlijk. Je bent van, van de streek. <laughs> ja, wel. Nee. Uh, Thomas, ik wil je niet op gedachten brengen, maar neem een voorbeeld nee. aan Julie. Ken je Julie? Uh, nee, eigenlijk niet. Blijf dan luisteren naar Radio 2. Je leert daar over vijf oh, okay. minuten kennen.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 Van je koffiemachine tot je douchecabine. Minimax. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be Zeg Audi, wat is de die?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 Van Kings of Leon. Het is 20 voor 7. Ja, wadde, We hebben hier een doos geopend. Mensen die een lokale uitdrukking hebben in de app van Radio 2. Want blijkbaar zijn we toch nog altijd grote dronkaards. Wacht. Dus in Blankenbergen zagen we Mullen dronken, zegt mm -hmm. Chris. Rudy Roebroek zegt in Waregem: is dat schitte kanaar? Uh, oh ja, dit vind ik echt een heel goede. Wacht, hè. toen ik heel dronken was, dan zei ik, ik ben op mijn wenkbrauwen naar huis gegaan. <laughs> Prachtig, nooit gehoord. Zeg. In Vrazen zeggen ze: onzin karken drinken. Ah, ook, ja. ook heftig, natuurlijk. Moederdronken, dronken, scheten kanaren. haar. dronken komt heel veel binnen aan. Maar... Goedemorgen. Morgen. Er zijn ook mensen die gezegd hebben van we doen het nooit meer. Julie van Roosen uit Knesselaar, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen yep. Julie. allemaal. Jij wou even je verhaal ja. delen vanmorgen. Je bent dit dus een 311 dagen nuchter, deelde je net. Um, ja. En daar ben je heel trots op, terecht ook. Waarom ben je gestopt, Julie? Omdat het niet anders kon. Hoezo? Uh, het lost. Uh, ik liep alle, op alle kanten de spuighaten uit. Ik had er geen controle meer over. Uh. Uh, met alle gevolgen van dit. Het was, het was heel uh. fel. Hoeveel dronk je precies, Julie? Er waren de dat drie flessen, nu weer een kop en de avond. Ja. Dat is wel heel veel. De reden ja, daar. dat is heel veel. Dat gaan we daar laten, natuurlijk. Maar ja, op welk moment beslis je dan van. Ik stop nu? Wat, uh, wat was er gebeurd dan? Um, er zijn verschillende situaties. De situatie is kort op elkaar gekomen, vooral de laatste zes maanden, waaronder onder andere een, een, een poging om, om, om het leven te stappen. Mm -hmm. um, en dan een confrontatie met enkele vriendinnen. En op een deur kijk je in de spiegel en denk je: van dat wil ik niet meer. Gewoon um, tot op een bepaald moment, het was eigenlijk achter avond, vorig jaar, dat ik beslist heb om te stoppen met drinken dat ik ook niet meer wist dat ik thuis gekomen was. Um, en dan, dan sta je op en dan zit je daar weer met dat, met dat zware gevoel in je hoofd. Mm -hmm. En dan heeft mijn vriend mij meegenomen naar buiten, dan zijn we gaan wandelen en heb ik beslist op een terras ja. met een munt in mijn handen dat het genoeg was. Okay. Ik heb dan ook wat professionele begeleiding gevolgd deze keer. Hoe ja. voel in je je intussen? En hoe voel je je intussen, Julie? Ik zeg, hoe voel je je intussen? Ja. Fantastisch. Ja. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar je plukt er wel de vruchten van na enkele maanden. Heel knap, Julie, echt waar. Fantastisch om je verhaal even te delen, Julie van Roos uit Knessalaren. Uh, als je zelf nee, met slechte nee, gedachten zit, niet. zelfmoord 1813 daar kan je altijd terecht Dankjewel en geniet van de ochtend, Julie, van deze nuchtere ochtend. Laat ik eens iets zeggen. Ik hoop dat, dat ik enkele mensen die nu momenteel ook aan twijfelen zijn. Stop met drinken als je erover twijfelt. Zoek hulp. Uh, professionele hulp is echt nodig als je wilt stoppen. Dat is bij deze gebeurtenis. Fijne ochtend. Ja.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 Lida net uit Knesselaren, die al 300 dagen en meer gestopt is met drinken, omdat het moest. Kijk, genieten, maar met mate zeggen ze dan. Oh ja, wacht even, Peter hey. Ah, een van onze maten heet Kenny. Kenny, ja ja. Want Peter Post, die heet iets voor jou. Oh, en wat zou dat zijn vanmorgen? Goedemorgen, dag, Postbode Kenny. Goedemorgen, iedereen. Ja, het is woensdag. Hè. Als je vandaag gaat klaarstaan aan je brievenbus, deel dat zeker even in de app van Radio 2. Maar natuurlijk wil je een jaar lang poetshulpen winnen. Poetspullen winnen, tenminste. Een stoet aan poetsapparaten. Het is woensdag, dus Peter Postdag. Zeg, uh, Kenny, ik hoor jou op dit moment, maar waar kunnen we jou zien? Niet zeggen waar, uh, Kenny. Zijn, Niet zeggen hè? Nee, nee. Wij, wij zijn momenteel in een industrieterrein. In een industrieterrein. Oké. Okay. Ja. Heb je nog een extra tip? Uh, ja, en ik passeer hier veel aan Oh, ja. dat, is, ja. <laughs> dat is misschien wel een iets te duidelijke tip. Maar mag allemaal. Postbode Kenny <laughs> met je gouden pakje. Zeg maar, Postbode Kenny, um, ik hoor dat jij binnenkort ook weer Sinterklaas gaat helpen. Vertel eens. Ja, ja, ja. We, de Post, Bipost, is met een project gestart voor Sinterklaas te helpen. En dat heet Sinterkluis. Ja. Dus in bepaalde, steen, ja, in bepaalde steden van het land gaat een grote pakjesautomaat staan waar de kindjes hun brief voor de Sint kunnen in deponeren. En dan kunnen ze ook, want het is iets magisch, binnenkijken in de werkkamer van de Sint en dan achteraf gaan ze uit datzelfde kluisje een pakje kunnen halen dat ze als cadeautje krijgen van de Sint oh wat leuk maar Sinterkluis, ja. ik zie het hier Je kan op uh, ja, bepost.be moet je maar even kijken, kom naar de Sinterkluis en krijg een verrassing mee naar huis het kon een tekst Daar geweest hebben. Van... de data al op waar ze eigenlijk staan. Uh, ja, ik zie hier in Brussel, in Leuven, in Bergen, dat is misschien wat ver. Uh, Station Gent Sint-Pieters. Uh, Feestzaal, de stadfeestzaal in Antwerpen. Leuk kun je met kinderen naartoe? Ja, ik vind het een heel leuk idee. Zeg, wat heb jij gevraagd aan Sinterklaas? Kenny? Ik. Uh, drie bakken jupi. <lacht> Om in de sfeer ja. te blijven. Zeg Kenny. Ja. Ja. Jij bent weggestuurd door Peter Post, dus over ongeveer. Oh, een dik uur, klein uur, dan kom je aan bij de brievenbus. 20 voor 8 ja. stipt, komt hij zijn gouden pakje afleveren. Kenny, tot straks. Goed, dat is in orde, tot straks. Dag bij Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Schrijf hem in die brievenbus. En Peter Post, die klaar de klus. Goedemorgen, morgen. Vanuwe.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 Just run away ...van Jay Band. Goedemorgen. Het is vijf voor zeven. Ja, mooie reactie die binnenkomen op het verhaal van Julie daarnet. Die zei van, ja, ik ben gestopt na 300 dagen. Het kon niet anders. Nog een verhaal van Tamara uit Aals. Die zei van, ja, ik ben ontzettend trots op jou. En nu we daar toch zitten, kunnen we even nadenken over het feit... ...dat je altijd moet uitleggen dat je niet drinkt aan mensen. Van waarom drink je niet? mijn man stoort zich daar ook enorm aan. Het is heel sociaal aanvaard om te drinken bij ons. He. Hij drinkt nooit. Om niet he? te drinken. Ja. Hij drinkt nooit. En als ze dat aan hem vragen, zegt hij nee, dank je, ik drink niet. En hij moet dat altijd uitleggen, terwijl ze toch niet vragen waarom drink je wel, maar mm -hmm. dan wel waarom drink je niet. En dan moet je er altijd zo heel... Alsof het niet kan, alsof het vreemd is. En, en het zou inderdaad wel fijn zijn dat je iedereen gewoon zijn ding laat doen, met welke reden dan ook. Sommige mensen hebben daar ook een persoonlijke reden mm -hmm. voor. En dan is dat vervelend dat ze dat Vragen. Ja. Dus ik, ik kan haar wel volgen. Ik zie het bij mijn man, want ik drink zelf wel. Het levert soms wel goede verhalen op. Ik heb een vriend die, die ook nooit drinkt, omdat hij ooit, toen hij een jaar of zeventien was, ging hij voor de eerste keer uit en heeft iemand anders potten toe op het trottoir zien stuiken en gezegd, dat wil ik nooit. het kan zo Ja, mensen hebben daar persoonlijke hebben. redenen voor, of iets in je familie of zo, maar ja, snap je, moet je dat altijd vragen. Hm. Ja. Goedemorgen, het is vier voor zeven. Geniet nog even van Adèle. Die kan zingen dan, easy on me. There ain't no gold in this river that I've been washed in my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 Het is rood en het is onderweg met zijn fiets naar jou. Nee, het is geen vlieg met een uh, bloedneus. Scandie de postbode. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. WMT Radio 2. Het is exact 7 uur. VRT Nieuws, schema Sleysa. Goedemorgen. Door een 48 uren staking bij het spoor rijden er veel minder treinen. En Gwendoline Rutte legt straks de eet af als Vlaams minister. Als je vandaag of morgen de trein wil nemen, moet je rekening houden met grote hinder. Een groot deel van het treinpersoneel is 48 uur aan het staken, sinds gisteravond 10 uur tot morgenavond 10 uur. De vakbonden protesteren onder meer tegen een nieuwe werkregeling en de plannen om personeel te schrappen in bepaalde stations. Er zijn ondanks de staking heel wat treinen die wel Rijden. En deze reizigers in het station antwerpen berghem zijn daar blij om. Ik hoop dat ik Leuven raak. Maar met die alternatieve dienstverlening vind ik het toch wel beter dan vroeger. Voor ons is het niet aangenaam. En wij betalen er wel voor. Dus ja, ik zou een andere manier zoeken om het aan te duiden dat er een probleem is. Want dit helpt ook niet. Wij gaan naar Londen met school. Dus het was even goed plannen en zien waar we er gingen geraken. Dus ik heb ook overal een trein eerder ingecalculeerd. Moesten ze dan toch nog ja, iets afschaffen? Maar uh, Momenteel ga ik je geraken. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de dood van een man met een zware beperking uit Isegem. De man van 25 is een week geleden verdronken in bad in de zorginstelling in Kortrijk, waar hij verbleef. Volgens zijn ouders werd hij alleen gelaten nadat hij met een lift in het water was getild. Ze hebben ook een klacht ingediend. De instelling zelf zegt dat het een tragisch ongeval was. In Dilsenstokkum in Limburg is een man om het leven gekomen nadat hij in het kanaal daar was terechtgekomen. Duikers van de brandweer konden de man nog uit het water Halen, maar hij overleefde het niet. Waarschijnlijk was het een ongeval. Mogelijk reed een man met een fiets op het jaagpad naast het kanaal en is hij gevallen. Gwendoline Rutte van Open VLD legt straks de eet af als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven. Ze wordt ook vice-minister-president. Ze volgt Bart Zomers op, die ontslag nam om weer burgemeester van Mechelen te worden. Een tijd geleden had Rutte nogthans gezegd dat ze stopt met de nationale politiek toen haar partij haar niet koos als nieuwe federale minister van Justitie na het ontslag van Fijssel van Kwikkenborne. Ze had zelfs al plannen om iets anders te gaan doen. Ik wilde graag het onderwijs ingaan, gaan lesgeven. Tot ik maandagavond telefoon kreeg en dan staat je leven op zijn kop. En ik kan mij inbeelden dat er heel veel mensen zijn die niet begrijpen waarom ik eerst teleurgesteld ben en niet langer aan nationale politiek wil doen en dan hier toch nu zit. Ik kan alleen maar zeggen dat is het leven. Het internationale Rode Kruis zegt dat een konvooi met humanitaire hulp voor de Palestijnse Gazastrook is aangevallen. Het konvooi vervoerde medicijnen naar verschillende ziekenhuizen in Gazastad toen het werd beschoten. De medicijnen konden wel afgeleverd worden bij één ziekenhuis. Het Rode Kruis zegt dat het geschokt is door de aanval. Intussen blijkt dat Israëlische troepen het centrum van Gazastad zijn binnengedrongen. In de Champions League voetbal heeft Antwerp verloren van Porto. Het werd 2-0. Antwerp heeft na vier wedstrijden in de groepsfase geen enkel punt. Arthur Vermeeren van Antwerpen is teleurgesteld. Ik denk dat we als ploeg vandaag heel goed hebben gedaan. Uh, we hebben goed samengebleven en goed voor de ploeg gevochten. En uh, ze hebben weinig kansen gecreëerd, wat dat, denk ik toch wel onze verdienste is en wij hebben enkele kansen gehad op de counter en uh, als je op dit niveau wilt winnen of punten wilt halen dan zul je er toch in moeten In het wielrennen zijn Lotto Kopecky en Jasper Philipsen Flondrien en Flondrien van het jaar geworden Ze werden verkozen tot de beste wielrenners van het voorbije seizoen door hun collega-wielrenners Philipsen won onder andere vier ritten in de Tour en hij won de groene trui Dat zijn collega's hem kozen als beste Belgische renner van 2023 doet hem toch wel veel deugd Ja tuurlijk, ik denk dat de leukste appreciatie is dat je kunt krijgen van het Bretonne en dat doet sowieso enorm veel deugd. Ja, iedereen weet in peloton wat dat wielrennen is, hoe hard dat je ervoor moet werken. En dan uh, die appreciatie krijgen van in peloton, is wel leuk. Lotte Kopecky won dit jaar de Ronde van Vlaanderen en droeg de gele trui in de Ronde van Frankrijk. En ze werd ook wereldkampioene op de weg. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Naast het station in Mechelen is een nieuw onderzoekscentrum geopend waar geneesmiddelen worden getest. En de supporters van Liersen zijn boos omdat ze maar 210 plaatsen krijgen in het uitvak tijdens de match tegen FC Luik. Terwijl ze normaal met zo'n 500 fans naar uitwedstrijden gaan kijken. De dag begint droog met lage bewolking en opklaringen later opnieuw regen. De maxima liggen rond 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van 14 nieuws. De problemen op dit moment? Uh, vooral naar Brussel. Uh, daar uh, is het ruim een half uur aanschuiven op de E40 vanuit Gent. Van Aals tot net voor Ternat uh, komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Andere files naar Brussel zijn uh, voorlopig beperkt ter uh, Zo'n 10 minuutjes op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. En ook een beetje vanaf Jezus Eik op de E411. De binnenring rond Brussel. Twee files van een kwartier zie ik. Dat is uh, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde En verder ook, ook van Wezenbeek tot uh, de in de linkerrijstrook. Naar daar is de ook dicht door een ongeval. De buitering ook een aanrijding gebeurt, zegt een, ja, een luisteraar, want daar is het al 20 minuten aanschuiven. Vanaf Zaventem tot op het viaduct van Vilvoer, let daar goed op. Naar Antwerpen voorlopig vooral drukte vanuit de Kempen, met vertragingen tot een half uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Gent, Daar verlies je 20 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En tot slot op de krijgsbaan, net zoals gisteren, sta je van weinigem tot Wommelgem door de werkzaamheden. 20 minuten in de file. Stel dat jij nu geen uh, verkeersman was geworden, wat was jij dan geworden, H.O.? Oeh, uh, wel... Ja, ik ik werkte bij de overheid vroeger, dus dan zou ik daar misschien gewoon gebleven zijn. Ah, je bent gewoon gebleven bij de staat. Dat is mooi. Best, mooi. Bestoid, ja. Ja, nee, maar omdat ik het hoorde bij uh, Gwendoline Rutte, die zei van... Ik wilde graag in het onderwijs gaan. Ik heb dat ook soms... Ik wilde graag... Turnkampioen worden, maar het is nooit gelukt natuurlijk. Ik wilde graag... Een ijsje worden met een bolletje vanille, maar zoals dat is niet gelukt. Helemaal weggesmolten. Ik wilde graag... Wat langer blijven liggen vanmorgen, maar ook dat is niet gelukt. Prachtig toch, hoe het gaat in de wereld, hè? Je kan keuzes maken. Ja, dat is het leven. Ja. Ik volgende... een kampioen, denk ik wel. Ja, jij bent toch een beetje stijf, hè? Ik heb... Uh, uh, mevrouw, ik heb ooit tumbling gedaan. Oké, okay, maar... Oh, okay. Wacht, wacht, okay. wacht. We hebben hier een heel grote studio. Ja, ja maar dat is... Niemand denkt je laten zien. De feiten zijn verjaard. Ja, Goedemorgen, morgen. Hallo. Peter en Kim. Ja. Elke dag telt voor. Zwengel maar even met je knie, hoor. Ja, tumbling. Ik kan toch wel één trucje nog? Nee. Goeiemagen. The summer of all my fantasies That's everything you are to me If You came around and made my senses fly Shook me up when you took me to the sky Never the that I... Goedemorgen, het is vandaag woensdag 8 november, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een treinstaking bezig is, dus bespaar je de moeite, blijf gewoon lekker thuis. Maar er we rijden wel degelijk wel treinen. Ah, gelukkig. Ja, ja, ja, absoluut. Maar zoek op voorhand op of jouw trein wel rijdt. Ja, dus uh, Gwendoline, als je vandaag naar je werk gaat... Ik wilde graag... Uh, ja, naar mijn werk gaan, maar de treinen rijden niet. We zullen wel zien. Nog een paar kleine opklaringen, maar na de middag gaat het waarschijnlijk regenen. Straks even onze weerwand checken, want blijkbaar zaten we met de warmste oktober in tijden. Morgen vroeg in de show. Hoe gaat artificiële intelligentie nu donderdag onze ochtendshow op Radio 2 overnemen? We doen een heerlijk experiment morgen. is wel spannend. Ik, ik vind het heel spannend. Ja. En, en gek ook. Een beetje, een beetje griezelig ook. Ja, maar wel boeiend. Morgen hoor je het in de show. Zorg dat je vanaf zes uur klaar zit. En dan hadden we ook nog Wendy Meers, uit tijd Markedal. Wendy, goeiemorgen. Goedemorgen allemaal. Wendy, Sta je al klaar voor Peter Post? Nee, nog niet. We ben aan het klaarmaken om te gaan werken. Ah, oh, jammer. Moet ook gebeuren. Maar je had nog een belangrijke vraag. Ja, of dat Peter Post zich soms ook op de buitenbegeeft of enkel de grote steden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het kan, ja, dus kan zomaar gebeuren. Zijn we Zijn alleen maar in grote steden geweest de laatste, de laatste weken? Ik weet het niet meer. Nee, het is dat. Nee. Ik weet het niet. Schrijf je in. Brievenbus, radio2.be En zorg dat jij of iemand anders klaar staat om 20 voor 8. Succes, hè, Wendy. Dag je en dan ja, de regen, de regen moeten we het over hebben. In de Westhoek in West-Vlaanderen is er ontzettend veel regen gevallen, Shame, Het niveau van de rivier De IJzer is daardoor ook enorm gestegen. En verschillende plekken in de Westhoek stonden de voorbije dagen al onder water. En in onder meer poperingen is het toch wel bang afwachten of het nog meer gaat regenen. En de verantwoord heeft daar zelfs preventief een dam gebouwd. Ja, het is echt geen goed nieuws voor de aardappeloogst. En er zijn problemen hoor. Danny Metsu uit Vlaamertingen bij iper. Goedemorgen, Danny. Sorry, goedemorgen Danny. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Je bent landbouwer en dit jaar al meer dan 30 hectare aardappelen geplant. Maar uh, ja, hoe zit het? Hoeveel aardappelen zitten op dit moment nog in de grond? Ja, nu zit er nog een derde van het areaal bij ons in de grond. Uh, dat is ongeveer of het cijfer dat we vernemen vanuit onze vakgroep op zo'n niveau. Mm -hmm het uh, gaat vooral over de bewaaraardappelen die nog uh, moeten bewaard worden tot volgend jaar, mei, juni. Ja. Uh, door die natte omstandigheden uh, zullen zo'n aardappelen natuurlijk ook niet meer zo lang bewaren. Door uh, de rot en bacterieziekten die nu toeslaan op de aardappelen zelf op de knolen. Ja, want ik zag inderdaad ook beelden waar, waar aardappelen aan het drijven waren in het, uh, in het water. Um, Hoe lang kan je ze nog laten zitten daar? Zolang uh, ze niet in het water zitten, de hogere gelegen percelen zullen eventueel nog rooibaar zijn, maar daar zal sowieso ook verlies op zitten. Maar de aardappelen die 24 uur in het water hebben staan, uh, zijn verdoemd tot rotten. Maar begrijp je het goed dat ze er dan eigenlijk al uit hadden moeten zijn? Ja, dat klopt. Maar uh, dit jaar uh, hebben we jammer genoeg een maand verloren. In de maand april poten we normaal gezien uh, de aardappelen. En uh, april was zeer nat dat we maar in mei hebben kunnen starten. En door uh, de vlotte loofgroei omdat we bijna iedere week tijdens de zomer regen kregen, ja. hebben ze enorm loof aangemaakt, plat, platgewas dus. En zijn ze maar zeer laat beginnen knolvorming doen. Ja, Danny, daardoor, ik... zijn we, daardoor zijn we een maand verachter denk ik, in het ganze jaar. Mm -hmm. wat, uh, ja, wat ons nu eigenlijk zeer zwaar traft. Ja. ja, want dat betekent dan, als, er, als ik hoor jou zeggen, van, ze kunnen zo lang niet bewaard worden. Dus de kans dat de aardappelen duurder worden en dat de frieten duurder worden, dat zit er wel in dan. Wel, wij voelen ook de nervositeit stijgen bij onze afnemers. Die ook al een waren. van hoe zit het, waar raak je... We hebben wel een deel contracten dat we maken om ze aan te voeren. Maar zij vragen ook al, uh, zul je de contracten kunnen naleven, ja of nee? Mm -hmm. Omdat zij ook mm -hmm. wel weten naar hun aannemers toe, wat uh, waar ze staan natuurlijk. Ja. Dan je met zo uit Vlamertingen. Heel veel goede moed daar in de Westhoek en ook al die andere landbouwers natuurlijk. Well, ik, wil, ik wil enkel nog toevoegen dat we door de wetgever uit Brussel zwaar benadeeld worden. Dat we in kalenderdagen worden beboet om te werken. Uh, bijvoorbeeld na die aardappelen zijn er nog veel percelen die verplicht waren om tarwe in te zijn. Mm. Die volledig onmogelijk is en daar hangen dan ongelooflijke boetes alvast, dat is iets wat gewoon niet kan, dat wij ons tegen verzetten, maar ja, we moeten meteen gaan snappen in Brussel, als het en in Ypres, dat, uh, dat het anders zit in Brussel hè. Laat ons hopen dat ze dat gehoord hebben Danny, dankjewel voor je uitleg, fijne ochtend Oké, okay. hey, Ik was verdwaald. Centraal zijn er al vier zeker, hè? Vier ah, sportpaleizen gehad. 4, ja. Straf, straf, straf. Op zo'n jonge leeftijd. Hoe goed ben jij in Punto Punto? Speel zo meteen mee. Nieuw op VRT Max. Alles goed? Een Radio 2-podcast van Evie Graiaert. Nee, niet alles is goed. Ik wil die vraag graag wat meer body geven. En dus duik ik in de jungle van het leven... en haal ik er één thema uit waar ik me in verdiep. En ik doe dat trouwens niet alleen... Maar samen met een expert ter zaken, met jou en één van mijn podcastvrienden. Alles goed? Luister nu en ontdek ook alle andere Radio 2-podcasts op VRT Max. Nu bij CoolRide. Stralende combo's. Van wasmiddel tot wasverzachter. Combineer alle deelnemende wasproducten naar keuze en krijg tot 40% korting. Acties geldig tot en met 14 november in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op CoolRide.be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 Er is zelfs nog tijd voor een raadseltje. Klaar? Oké. Okay. We zoeken een plek waar auto's afspreken om samen te gaan zwemmen. Niet te verzoeken, hè. Je hebt er waarschijnlijk zelf ook al afgesproken. is dus Misschien een klein tipje. Dat is 24. Het zijn top 100 weken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan strafverkortingen. Leenbakker. En mooi wonen.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 Juiste antwoord. Zeg Karin Swerth uit Turnhout. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hoe lekker ben je wakker geworden? Oh, goed. Ik ben fris wakker geworden. Dat is goed hoor. Ja. Ja, want het is belangrijk. Want punt op punt, dat is geen makkelijk spel. Uh, maar het is wel makkelijk als je vrees bent wakker geworden. Dus zometeen start de klop. Ja. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan bij drie juiste antwoorden. Wil die exclusieve goeiemorgen, morgenmok? Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de G van Goedemorgen. Welke G is een Vlaams-Brabantse gemeente, maar ook een bekend biertje? Um, G. Pas. Welke H is de naam van het muziekgenre van Tourist, le MC en Slons, die van ons? Uh, Welke I zijn een-eigen tweelingen aan elkaar? Um, Identiek. Even overlopen. De G, de Vlaams-Brabantse gemeente, maar ook een bekend biertje, was uh, Grimbergen. Het lag op het topje van je tong. Uh, ja. Ja, ja, ja. En dan Hip. Hop, dat is de naam van uh, het genre van muziek van oh, Touristie ja, MC. Ja, ja. ja. Oh, dat had ik moeten weten, ja, ja, ja, ja. Maar gelukkig, één eigen tweelingen zijn identiek aan elkaar. Ja. Oh, niet erg. Tuurlijk niet. Nee. Nie. Geniet van die dag en geniet van. Ja, ik ging zeggen de zon, maar het gaat regenen vandaag. Spijtig. Spijtig. Oké, dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Susu Studio. Minimax, Minimax, Minimax waterontharders. De warmste oktobermaand in tijden. Bramberbrugge, onze weerman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe erg is het eigenlijk? Hoe warm zijn? Ja, hoe warm is die maand geweest. Uh, goh, ik, ik kan er op dit moment geen cijfer op plakken om eerlijk te zijn, maar uh, we zitten altijd in die, in die opwarmende trend, uh, dat wordt heel duidelijk, want ook september bijvoorbeeld was al de, de warmste maand ooit op aarde uh, gemeten en oktober is nu dus niet anders, hè, helaas. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen in de Westhoek die zitten te wachten uh, op gewoon uh -huh. een paar dagen zon, wat krijgen ze daar? Wel, ja, vandaag geen zon. Hè. Hier en daar valt er al een buitje. Zeker in het westen van het land is dat al het geval met veel wolken daar. In het oosten daar kan de zon er heel af en toe nog een keertje doorkomen. Maar ja, heel veel gaat het eh, niet voorstellen, die opklaringen. Want eh, in de loop van de voormiddag wordt het overal zwaar bewolkt. En dan vooral na de middag trekt opnieuw regen van west naar oost. En ja, met momenten kan het, eh, kan het flink regenen vandaag. Dus er komt opnieuw een geut water bij. Goed voelbare wind ook uit het zuidwest. En windstoten tussen 60 en 70 km per uur. Temperaturen die zijn vrij normaal voor de tijd van het jaar. We halen een graad of 10 à 11. Vanavond en vannacht dan, ja, dan blijft die regenzone toch nog wel een tijdje slepen. Dus dat wil zeggen dat er opnieuw vrij veel regen kan bijvallen. Bij minima van 7 tot 10 graden. Morgen trekt die regen dan pas weg naar het oosten. We krijgen dan opklaringen. Maar volledig droog gaat het niet blijven. Want ook morgen verwachten we nog wel wat nattigheid onder de vorm van buien deze keer. Een wisselvallige dag dus. Vrij veel wind en 10 graden. Ook vrijdag nog wel wat buien bij 10 graden. Vanaf zaterdag zou het toch wel wat droger moeten beginnen worden. Dus op zaterdag nog een lokale bui, maar zondag zou het dan helemaal droog moeten blijven met wat zon en een frisse 8 graden. Oké, okay. kijk. Een beetje, een beetje hoop. Zometeen rondwintig voor acht, dan is het misschien nog net droog als je aan je brievenbus staat. Probeer ervan te genieten. Goedemorgen. I'm going to van Bob Marley. We hebben ja, een dik half uur geleden, een dik uurtje geleden gebeld met iemand die intussen 300 dagen gestopt was met te drinken. En Dani Gerege uit Halle laat nog weten ik ben intussen al meer dan 40 jaar gestopt. Hallo, dat is alles de moeite zeggen. Knap. Doe meteen het nieuws uit je buurt. Het is half acht. Eerst jemen. Goedemorgen. Om 10 uur gisteravond is er een 48 uur staking begonnen bij het spoor. Daardoor rijden er veel minder treinen. Er is wel een alternatieve treinregeling voorzien. Een groot deel van het treinpersoneel is boos over onder meer een nieuwe werkregeling. En het Internationale Rode Kruis zegt dat een convooi met humanitaire hulp voor de Palestijnse Gazastrook is aangevallen. De vrachtwagens vervoerden medicijnen naar verschillende ziekenhuizen in Gazastad toen, toen ze werden beschoten. Intussen blijkt dat het Israëlische leger is binnengedrongen in Gazastad. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Ook in de provincie Antwerpen moet je vandaag en morgen rekening houden met grote hinder als je de trein wil nemen door een staking. Voor de meeste treinen die niet rijden is er een alternatieve route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 Net na rust krijg je een rode kaart, sta je met tien. Ik denk dat we 40 minuten met tien, tien man gespeeld hebben. Maar ondanks dat sta je onder druk, onder de druk uit proberen te voetballen met deze jonge ploeg. Uh, niet in paniek geraakt, uh, gewoon gedisciplineerd, verdedigd. En de mogelijkheden waar je aan kan vallen, ja, die, moet je, die moet je grijpen. Ja, daar komen dan twee, drie gevaarlijke aanvallen uit. Antwerpen blijft na vier wedstrijden in de groepsfase zonder punten. En in het wielrennen is Lotte Kopecky Flandriënne van het jaar geworden. Ze won dit jaar de Ronde van Vlaanderen, werd de wereldkampioen op de weg en droeg de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Het resultaat van hard werken, zegt ze. Ik ben uh, intussen bijna 28, dus ja, er zijn al heel veel jaren dan vooraf gegaan, heel veel jaren van hard werk. En ja, dat is iets dat zich opbouwt um, en hopelijk kan ik daar de komende jaren ook nog vruchten vrucht van plukken. Mm -hmm. um, dat is ook het hard werk van de mensen rondom mij, van de ploeg inderdaad rondom mij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 Ja, het probleem dan... Uh, jij niet, Haai hajo. Jij bent geen probleem, uiteraard. Maar de problemen op de weg, even kijken. Hoe druk is het op dit moment... Ah, wel Peter, heel druk. Ja Waaronder ja, dan overal files? We gaan even kijken, zie je. Also, jo, die zit waarschijnlijk nog even te werken voor iemand anders. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, daar moet je opletten voor een ongeluk in deerlijk. De files naar Brussel dan, op de E40 bijna 1 uur van Aalst. Tot even voor het ernat, daar is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12, 10 minuten in Wilrijk, daar is ook een ongeluk, Eén rijstrook dicht. E19 een kwartier vanaf Semst en dan E40 een kwartier vanaf Bertum, E411 10 minuten vanaf Overijs en op de E429 een kwartier bij Halle. Als je op de binnenring zit rond Brussel, vertraag je een kwartier van Itere tot Woutersbrakel, een kwartier van Wemmel tot Vilvoorde en dan nog eens 20 minuten van Wezenbeek tot in de Leonhardtunnel. Dan is de weg wel weer vrij. De buitering dan, 20 minuten sta je stil tussen Eigenbrakel en Tervuren en natuurlijk langzaam naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk. De e 34 vanaf Oelegem en een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van de Antwerpen-Noord tot de Kennedy-Tunnel. En op de krijgsbaan sta je van Weinigem tot Wommelgem door werken 25 minuten in de file. Ja, het is een beetje zoals Gwendoline Rutte zou zeggen. Ik vind het fantastisch, hè. Ik had er niet op gelet. Ik wilde graag... Ja, wat wilde je graag? Ja, ik weet het eigenlijk niet wat ik wilde. Maar ze zei wel, dit is het leven. Was toch goed, hè? Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en een gratis vaatwas open 11 november. Dovike. Wij maken uw keuken in België. Ich go. Snow Paradise in Oostenrijk. Met Demi Lovato live op 25 november tijdens het Top of the Mountain opening concert. Ich go. skier vanaf eind november.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 Het zijn bijna Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Let's go! Vanaf nu vrijdag kleur je je leven met spetterende dek voor straffe prijzen. Zoals veerlampen om het extra gezellig te maken. Binnenkort bij Mediamarkt. Na zijn monsterhit Arcade en overwinning op het Eurovisie Songfestival is Duncan Lawrence terug met nieuw werk. Duncan Lawrence op 6 februari in de Roma in Antwerpen. Tickets en info via LiveNation.be in Samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Dat is het leven? Feel my way through the darkness.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 Wake me up van Avicii. Ik kom nog een breedje binnen van Sigrid uit de Mol. Ja, zeg, met de Rutten en heel dat verhaal. Hoe kan dat niet toch maar? Eerst zeg je dat je kwaad bent, dan wil je het niet meer doen. En dan nu word je plots minister en zeg je van... Ja, dat is... Uh... Dat is het leven. Ja, maar hoe zit dat met die geloofwaardigheid? Een rollercoaster dus. Ja, maar ja, kun je dat nog... Ik vind het zo moeilijk om het nog allemaal... Ik vind het behappen. Heel, ja, ik vind het heel gek ook. Ja, hoe moet Blijk, de ik mensen ik ben het nog... allemaal beu, ik doe het niet meer en na een uh, week weer wel. Ik begrijp het, hè. Ik begrijp dat het allemaal niet makkelijk is voor die mensen. Maar ja, een beetje duidelijkheid daarbij. Ja, het is ook wel opvallend ze... dat Bart Somers had gezegd dat hij een stap opzij wilde zetten om vernieuwing binnen de partij toe te laten. Mm -hmm. En dus dacht niemand dat er een oud-voorzitter, plots minister zou worden, die ja. ook nog had gezegd dat ze zou stoppen met de nationale politiek. Dus ik vrees dat de mensen een beetje inderdaad de geloofwaardigheid ja. kwijt zijn. Er ligt vooral heel veel druk op Gwendoline Rutte om het nu ontzettend goed te doen en te bewijzen dat dit de juiste keuze was. Dus zullen we haar vooral heel veel succes wensen. Iemand die zijn job altijd doet... Radio. Volle bout money, zegt nog iemand. Oké, okay, dat kan ook. Tja, Het gaat ah, gebeuren ja. hè. Peter Post, die kan nu een jaar lang tricks zo poets, spullen winnen en een hele stoet aan high-tech poetsapparaten. Heb je brievenbus ingeschreven? Dan sta je nu klaar. Want Kenny, de postbode, die komt misschien met jouw gouden pakje. Luister en kijk mee. Want Kenny, goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Ik zie en hoor jou staan in de app van Radio 2 en live op VRT met je mooie oranje-rode pakje. Bon, Kenny, beschrijf nog eens, waar sta je? Uh, we staan hier op een grote, aan de kant van een grote steenweg. Hmm. Oké, okay, een grote en steenweg? De Aalsterse steenweg. Oké, okay. is dat dan ook in Aalst? Nee, dat is in de stad. Ninoven Ninoven, ja. Ninove. begin maar te fietsen Kenny Ja, we zijn weg Rij naar de winnaar of de winnares met het gouden pakje En hij is vertrokken Het is een drukke, drukke, drukke Het is een oei. drukke baan Moet je opletten Kenny uh... ja, ja, ja, ja. rijd je toch even dat gezellig voor de uit. verkeer ik zie, ik, zie iemand, ik zie iemand staan Ik zie iemand staan Er staat hier een uh, jonge heer naast mij En dat is vandaag onze gelukkige winnaar Goedemorgen Goedemorgen, goedemorgen. Wie hebben we daar? Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Mag ik uw naam weten? Stijn. Stijn, u bent de gelukkige winnaar van, van de... het Gouden Pak van Peter Post. Dank u wel. Alsjeblieft, meneer. dank u wel. Uh, mag ik u vragen om het pak open te doen? Ja. En zal ik u even helpen? Ja. Dank u. En dan mag u de check eruit halen. U weet wat erin zit? Uh, ik zie het nu met uh, één jaar. ...bloedproducten en apparatuur. Ja. En u kan dat gebruiken? Ja, zeker en best. Kuist u altijd? Ja, en mijn partner vooruit ah, Het is afwisseling van de wacht. Ja. <lacht> <lacht> zie zo, de mens is gelukkig. Ik zie in Nienoven is Stijn alweer een jaar lang poetspullenrijker en een heleboel high-tech poetsapparaten. Je weet het, inschrijven via radio2.be en doorklikken op de neus van Peter Post. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be Schrijf hem in, die brievenbus de, post, de klus. Goedemorgen, morgen Dan hoor je iets heel bijzonders in deze ochtendshow op Radio 2. Want we gaan experimenteren met AI, artificiële intelligentie. Het wordt spannend, hè? Ik ben benieuwd of je mij zou kunnen vervangen. Dan zou ik bijvoorbeeld uh, je toe een dagje vrij kunnen nemen. Vanaf 6 uur goed luisteren. Misschien gebeurt het wel, Kim. Ja? Dag Theo, goedemorgen. Goedemorgen. Je had een belangrijke vraag nog over AI. Uh, ja, AI dat controleert meer en meer ons, uh, ons leven eigenlijk en... Uh... Daar ook uh, de informatie dat we doorkrijgen, hoe kunnen we daarvan zeker zijn dat die correct is? Hè? Hoe gaat uh, artificiële intelligentie daarmee om? Hè? Want er ja. wordt veel getald over uh, fake news, hè? Uh, dus valse berichtgeving mm -hmm. om het in het Nederlands uh, te houden. En uh, ja, de informatie dat we dan doorkrijgen, ofwel in de nieuwsberichten, ofwel algemeen dat er verteld wordt op de radio, hoe is het dan? Uh, ja, hoe kan die gecontroleerd worden door en de, wel, de Morgen, hebben. morgen, Theo, kom je daar alles over te weten. Luister vanaf 6 uur naar goedemorgenmorgen op Radio 2. Goed? Dat gaan we zeer zeker doen. En dat is geen Laten fake news. Kijk naar uit. Goedemorgen, morgen. Het nieuws van de dag is toch wel dat Gwendolyn Rutten, burgemeester van Aarschot was het ook, dat hij plots dan eerst zei van nee, ik doe niet meer mee in de nationale politiek en plots dan Bart Zomers gaat opvolgen. Schema, leg nog eens kort uit. Ja, Gwendoline Rutte wordt dus de nieuwe Vlaamse minister van binnenlands Bestuur. Daardoor stopt ze als burgemeester van Aarschot en ook als Vlaams parlementslid. En daar wordt ze dan vervangen door Bob Savenberg, die nu voor het eerst in de nationale politiek zal zitten. Je kent hem wellicht wel als de ex-drummer van Clouseau en ook manager van onder andere Stafkoppens. De manager van Stafkoppens en ex-drummer van Cluzo. Goedemorgen Bob Savenberg. Goedemorgen Peter van der Zijde <laughs> En vooral ook voorzitter van Blauw Dilbeek. Dat klinkt ook goed. Zang, ja. hoe lang is, wanneer heb je de laatste keer nog gedrumd bij, bij Clausot, Bob? Oh. Uh, ik denk uh, dat moet zoiets van een uh, 28 of 29 jaar geleden geweest no, zijn. Ik, nou, ik vind dat altijd, Maar ik vind dat altijd grappig dat iedereen nog altijd zegt van ja, het is de drummer van Clouseau. En dan denk ik van ja, mannen, eigenlijk uh, ik ben, daar, ik ben ik ben er al langer uit als ik er ooit in geweest ben. Maar, maar goed, maar we, gaan, we gaan het over de politiek hebben. Hoe en wanneer hoor je dat van Bob, jongen, je moet uh, Gwendoline Rutte opvolger in het Vlaams parlement? Maar Peter, maar jij kent het uh, hele verhaal niet. Dat was al een keer het geval toen uh, uh, minister Van Kwikenborna ontslag nam. Toen wist ik eigenlijk van niks, want ik was onderweg naar Sicilië en ik landde en mijn telefoon ontplofte. En toen was dat ook van ja, we uh, uh, moet u klaarhouden. Dat wordt, dan ge, dat wordt dan gelanceerd, je moet ik klaarhouden houden. En, en uh, gisteren was dat ook zo van: uit u klaar, want het, uh, het zit erin dat uh, Gwendoline gaat minister worden. En dan uh, plotseling uh, krijg ik dan uh, bericht dat het gaat dan in, in volgorde van eerst een. Uh, een voorzitter van de regio die je belt en dan, mm -hmm. het, het, het, het eindigt met Tom Ongena die mij, die mij gebeld heeft om dan te zeggen van ja het, het zit zo en dan ja dan weet je wat uh, te doen staat hè. <lacht> dus je bent eigenlijk van je, soort, je zit al heel de tijd op de reservebanken dan plots dan belt de voorzitter van de Open VLD van Bob Tizanu ja, maar dat werkt zo, hè, Peter. Dus je, als je eerste opvolger bent, dan weet je dat als er iets gebeurt in jouw provincie, dat je dan, uh, ja, dat je dan kan opgeroepen worden. Hè. En er, ja, gebeurt, er gebeurt veel tegenwoordig in de partijen, Amai. Amai. Ja, zeg Bob, om echt het hele verhaal te weten, wat ik mij afvraag. Ik dacht dat jij vorig jaar nog had besloten om afstand te nemen van de politiek. Om je meer toe te leggen ja, op je job als manager en in de entertainmentsector. Hm. Is dat ook zoiets met kamperen uh, of hoe moeten we dat uh, <laughs> begrijpen? <laughs> ah, kamperen. Ja, ik kan, ik kan de entertainer Entertainmentwereld moeilijk benoemen als kamperen. Dat, uh, dat gaat niet zo. Dat is niet echt kamperen. Ik val soms wel in slaap, maar dat heeft uh, andere redenen. Nee, het is zo dat ik ook wel plaats gemaakt heb uh, uh, binnen Tilbeek voor, uh, voor jongere mensen. Ik ben nogal uh -huh. voorstander van uh, te gaan naar uh, jongere mensen invoeren in, uh, in de politiek. Omdat ik vind dat er te veel te veel mensen zijn die veel te lang vasthouden aan aan hun post, of aan de macht, of hoe je dat wilt uitleggen. En ik ben, ik ben heel erg voorstander van dat, uh te veranderen. Ik heb dat dan met veel plezier dan het voorzitterschap terug op mij genomen uh, omdat ik dan toch een aantal dingen kon uh, veranderen en omdat mm -hmm. ik dan ook wel mede dankzij de, de mensen van Dilbeek, maar er wel kunnen voor zorgen hebben dat wij een heel jonge lijsttrekker hebben en dat we daar toch een paar jongere mensen kunnen uh, inbrengen. Ik vind dat is heel Bo belangrijk. Bob Savenberg, dus uh, opvolger van Gwendoline Rutte in het Vlaams parlement. Um, toch nog even kort, wat vind je nu zelf van heel dit circus? Van het uh, Open vld ja. Weet je wat het belangrijkste is, dat Peter? Dat ik vind dat je daar allemaal niet mee moet buitenkomen. Dus, dus ik ga daar ook niks over zeggen, want dan zou ik mijn eigen regels overtreden. Ik, dus jezelf... mm -hmm. ik vind dat niet... Ik vind dat niet aan de orde dat, uh, dat, uh, dat je daar uh, de hele tijd mee te koop loopt en dat er van alles uh, naar buiten rolt. Ik vind het belangrijker dat je zorgt dat je die partij terug op de rails krijgt. Of ja. wat, dat er, of wat dat er moet gebeuren, dat je zorgt dat dat kan gebeuren. Dat zoals, is voor mij belangrijk. Of zoals Wendelin Rutte zegt. Dat is het leven. We gaan toch nog even jou <lacht> laten drummen, hoor. Bob Stavenberg, dit is hem. Je het brandweer, ja, Heel tuurlijk succes. wel. Dag, Bob. Succes, man. Yo, gelukkig. Mijn vrouw. Goedemorgen. 5 voor 8. welkom bij de show. Hey, dag mijn lieve kleine meid, weet je nog wie ik ben? Wel ja, het is al een hele tijd vreemd dat jij me Sinds ik verdween en je schreiend achterliet, ik met haar en jij alleen, alleen met je verdriet. Ik heb nu spijt, mag ik bij jou terug, weer samen en als toen? Wat ging de tijd bij jou toch vlug, hoe en Strijdpijl wil begraven Kom ik zelf en is dat goed de ik weer van verlangen Om jou eens weer te zien Misschien duurt het nu al langer We zullen het ook wel zien Genoeg kandidaten om die te gaan blussen waarschijnlijk Koen Wouter, brandweer van Cluso Met een drummende Bob Saanenberg hoe goed gedaan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 De boekjes van Tic Tac, het ideale cadeau. Ja. Nu overal verkrijgbaar. Juppie. Pearl is 40 jaar, maar terugblikken dat zit niet in ons DNA. Wij kijken vooruit. Net zoals Jessica. Oh, ik wil later ook op de CIA bij Pearl worden. Gelijk die mevrouw hier, die me juist heeft geholpen om mijn eerste bril te kiezen. Door haar kan ik weer goed zien. En ik zie er ook ken goed uit. <laughs> op zoek naar maatwerk voor je ogen? Afspraak bij Pearl. Pearl, Pearl, Pearl.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 Kom snel langs bij een toonzaal in jouw buurt. Tegels, Natuursteen, Parket, in Thermo. En we gaan het nog echt gezellig maken. Want Samson en Marie gaan zingen. om die kwade wereld een beetje, beetje mooier te maken. Want. Dat is het leven. Elke dag, telk voor twee. Het, leven. het is intussen 8 uur via het nieuws. nieuws Goedemorgen. Door een 48 uur staking bij het spoor rijden er veel minder treinen. Gwendoline Rutte legt straks de eta als Vlaams minister. En oktober was de warmste maand ooit gemeten.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 Wij staken door een verrottingsstrategie van de regering. Ze besparen op alles, op de loketten die sluiten, op personeel, op materiaal, op de veiligheid van de reiziger. Uh, alles wordt maar duurder, maar de service naar de klanten is er gewoon niet. En ook het personeel is gewoon beu. Er zijn ondanks de staking heel wat treinen die wel rijden. En deze reizigers in het station Antwerpen-Bergen zijn daar blij om. Ja, handig natuurlijk. Voor, uh, voor de reizigers natuurlijk uh, niet zo doeltreffend voor de stakers. Ik heb er alle begrip voor. Het is natuurlijk jammer dat wij dan iets minder vlot op ons werk geraken. Maar alle begrip dat mensen ja, proberen om, uh, om het beter te maken. Hè. Ik hoop dat ik heel weer raak. Maar ik vrees een beetje voor vanavond. Als de staking uitbreidt, voor niet meer thuis te geraken. hier dus wel.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 De voorbije maand oktober was wereldwijd de warmste oktobermaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was hoger dan in oktober 2019, de vorige recordmaand. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry van de Vrije Universiteit Brussel. Het vorige record uit 2019 is zelfs scherper gesteld met 0,4 graden Celsius. Het is dus een verpulvering van het vorige record... Het is een beetje zoals het wereldrecord op de 100 meter sprint met de seconde scherperstel. Het is werkelijk een zeer grote marge waarmee dat dit record nu verbroken wordt. Het is ook zo goed als zeker dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten wordt. Over enkele weken is er in Dubai een klimaatconferentie waar wereldleiders gaan praten over hoe ze de uitstoot van broeikasgassen snel kunnen afbouwen.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 In de Champions League voetbal heeft Antwerp verloren van Porto. Het werd 2-0. Antwerp blijft na vier wedstrijden in groepsfase zonder punten. De trainer van Antwerp, Mark van Bommel, was na de wedstrijd toch tevreden. Net na rust krijg je een rode kaart, sta je met 10. Ik denk dat we 40 minuten met tien, tien man gespeeld hebben. Maar ondanks dat sta je onder druk... ...onder de uit proberen te voetballen met deze jonge ploeg. Niet in paniek geraakt, gewoon gedisciplineerd, verdedigd... ...en de mogelijkheden waar je aan kan vallen, ja, die, moet je, die moet je grijpen. In het wielrennen zijn Lotte Kopecky en Jasper Philipsen... ...de Vlaanderen en Flandriën van het jaar geworden. Kopecky won dit jaar de Ronde van Vlaanderen... ...en droeg de gele trui in de Ronde van Frankrijk. En ze werd ook wereldkampioene op de weg. En dat is het resultaat van hard werken, zegt ze. Ik ben intussen uh, bijna 28, dus ja, er zijn al heel veel jaren vooraf gegaan... ...en heel veel jaren van hard werk.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Studenten van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen hebben hun studiereis naar Parijs al na één dag moeten stopzetten omdat er bedwantsen in hun hotel zaten. En de supporters van Liersen zijn boos omdat ze maar 210 plaatsen krijgen in het uitvak tijdens de match tegen FC Luik volgende zondag. De dag begint droog, later opnieuw regen bij zo'n 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of lees je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Lieve, lieve Hajo. Hallo, hallo. Ik was jou daarnet even kwijt, maar ik uh, moet me excuseren. was volledig mijn eigen schuld. Dat ik het knopje ik, ingedrukt of Ik ofzo. had jou... Oe, nee, nee, ik had je nee. gewoon ergens in een klein doosje gestoken. En ik vond het deksel niet meer om het uh, open te maken. Kijk, vooral. Lang verhaal. Maar je bent terug... Het is vergeven en vergeten, Peter. Ik, weet je wat dat is, Hajo? Mm -hmm. Dat is het leven. Ja, ja, voilà. Dus kom maar op. E17, van Kortrijk naar Gent. Daar moet je opletten voor een ongeval in derelijk. Linkerijstrook is daar dicht. opletten. Er staat al drie kwartier file daar. Vanaf Kortrijk-Oost. Dan even kijken naar Brussel. Daar hebben we files nog van een half uur op de E40 van Aals tot Aflichem. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Verder ook nog problemen zie ik op de A12 vanuit, An vanuit Brussel. Liever dus, nee sorry, vanuit Antwerpen naar Brussel inderdaad in Wilrijk. Daar is het een kwartier aanschuiven. Verder andere files, 20 minuten vanaf Heverlee zie ik op de E40 vanuit Leuven. En de andere vertragingen richting Brussel zijn beperkt tot maximaal 10 minuten. De binnenring rond Brussel, daar is wel flink wat druk te melden. Met een kwartier vertraging, inderdaad van Itere tot Woutersbrakel. Nog eens 20 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. En verderop maar liefst drie kwartier van Wezenbeek tot voorbij de Leonardtunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. De Buitering, dat gaat even kijken, ja, klein half uur langzamer ook. Helemaal van Eigenbrakel tot Tervuren. Naar Antwerpen files van een half uur gemiddeld vanuit de Kempen. Dat is dus op de E313 en de E34. De andere files zijn gelukkig wat korter richting Antwerpen. De Richting Gent zie ik ook nog steeds 20 minuten vertraging van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En tot slot, ja, ondan, ja, naast de stakingsproblemen natuurlijk, zijn er nog eens extra problemen voor het resterende treinverkeer tussen Gent en Kortrijk. Daar rijden alle treinen momenteel met grote vertraging en de oorzaak daar is een defecte trein bij Deinzen. Jongens, jongens. je kan het ook voor alles gebruiken natuurlijk. Als het even tegen zit, dan zeg je gewoon van... Dat is het leven. Maar ik denk dat je het voor alles kan gebruiken. Wacht, we gaan het eens testen, hè? Kijk. Oh, het gaat heel de dag regenen. Wat is het leven? Precies ook, klaar. Ik heb zoveel honger vandaag. Wat is het leven? <laughs> Oei, Peter. Oei, Peter, heb je een nieuwe trui? Wat is het leven? Gaat alles goed met jou? Wat is het leven? Je kan blijven gaan. Ja. Tegels: Nachttiersteen. Parket in Permo. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, morgen. goedemorgen morgen. Jouw dag begint, goedemorgen, morgen, met Peter en Kim. Ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Maar ja, natuurlijk wel. Zometeen Samson en Gert in de show die gaan je helemaal gelukkig maken met een nieuwe. Oh, ik zei Gert. Oh, het is Marina Oh, oh, maar hey, hey. Sorry. Dat is leven hè mannen. Ja. Oh. Gebeurd hoor, Black Eyed Boy van Texas. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het is vandaag woensdag, 8 november, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er nog altijd een treinstaking is. Tot hoe lang duurt die eigenlijk nog? Is dat tot... morgenavond 10 uur? Nou, nou, ja, ja, dus geen trein of toch weinig treinen. Beetje opklaringen op dit moment, maar het zou nog gaan regenen. Hou daar rekening mee, ook in de Westhoek natuurlijk. Dat is het leven, hè. Ja, dat is echt. Dat is het leven. Sorry. Dus, maar ja, die Gwendoline Rut wat ja. heeft hij ons aangedaan? Uh, bom, morgen vroeg in de show AI, artificiële intelligentie. Een enorm experiment gaan we hier doen vanaf zes uur op Radio 2. luisteren en kijk misschien ook. Het gaat heel boeiend zijn. Ja, we gaan je uitdagen. En dit is gewoon echt... Haal je kinderen, je kleinkinderen en jezelf er even bij. Wat een heerlijke zelle opend show vanmorgen. Beetje winter, van de nieuwe song van uh, Samson en Marie. Goedemorgen, Samson. Goedemorgen. Ja, daar is Theo. Ja, goedemorgen en goedemorgen Marie. Goedemorgen. Ja, zeg oh, Ik ben een beetje starstruck. Hè. Voor de eerste keer in mijn leven zit ik dus. Uh, ja, Marie. -o. Is dat de eerste keer? Naast Samson, hè? Jou heb ik al veel gezien, ja. maar Samson en ja, dat is echt een jeugdheld voor mij. Oh. Er komt zoveel naar boven. Oei, dus Ja, ik ben helemaal starstruck. <laughs> ja, wat komt er precies naar boven? Ja. Jeugdherinneringen, warme, oh. warme herinneringen van zondagochtend met mijn broer voor de televisie. Ja. En dan mochten wij de boekjes voor de tv opeten. Dus oh. ja, alleen maar mooie herinneringen. Oh, ja. Gelukkig. Zeg maar, de nieuwe hit, Bibber, Bibber, bibberlip. ik voel mij een diepvrieskip. Samson, vertel ons alles. <lacht> Mooi ja, het, uh, als je het heel koud hebt, hè, dan moet je zo een dansje doen en dan krijg je het warm. hè, hey, Marie? Ja, dat is waar. En, uh, Gert heeft de prachtige woorden geschreven, dus uh, <lacht> we mogen hem weer bedanken voor deze genialiteit. Dat is ja. toch een soort god van de muziek, eigenlijk, die Gert. Zeker, bedoelt, ja. zeker. Het is met een dansje, Marie. Leg eens uit. dat we kunnen meedoen. Uh, ja, zo gaat het refreintje. Hè. Klappen, klappen, klappen. Stampen, stampen, stampen. Springen, springen, springen. En zwaaien met je armen. Dat ja. gaat toch net... maar dat gaat ons nog lukken. Absoluut. Ja, ik ik, vind, ik vind je wel jammer. Er staan dozen voor jouw neus. Ja, Sonca, die... Ik ben blij dat je erover begint. Want eigenlijk ja? zijn dat cadeautjes die wij hebben meegebracht voor jullie. Ah, Oké. Okay. Oh. Dan uh, neem ik die graag even mee. Ja, die zo? ja dank je. Nee, met Shema. We wisten niet dat jij erbij ging zijn, schema. Want anders hebben we vast nog wel een cadeautje. Jij ja, krijgt oh. mijn cadeautje. Ah, oh. Als het schema. eten is, dan deel ik het, Schema. Ah? Wow. Voilà. Doe maar even open. Wat zit erin? Ja, het is vandaag niet alleen um, Bibberlip dat uitkomt, maar vrijdag komt ook ons nieuwe album uit. Dus wij hebben daarvoor een cadeautje bij. Doe het maar op. Oh. Het is nog geen Dipfrieskip. Vertel nee, eens. Nee, wacht oh. Er, er is. zit. Wacht, hè. Oh, wat is Het, dit? Maar ja, Jij sprak over eten, dus ah. doe maar open. Oh, yes. Oh, chocolaadjes! Ja, oh, chocolade. Nou, het nieuwe album. Het het nieuwe album. Het en omdat wij natuurlijk vooral uh, een kerstduo zijn, hebben wij ook een leuk kerstornament bij. met, ja. uh, met een foto op van uh, de visual van de kerstshow. Check het op uh, de app van Radio 2 en VRT1 Live. Samson, ik heb een belangrijke oh. vraag voor jou. Ja. Want Marie is bijna vier jaar jouw bazinnetje. Ja. Hoe valt het. Uh, tot nu toe mee. zo, heel goed. Heel, heel, heel, heel, heel, heel goed. Ah, voilà. En voor jou? <laughs> Ook heel, heel, heel, heel, heel goed. Ja, jij kende Samson al. Hè? Ik ken uh, Samson al heel mijn leven, dus voor zo. mij was het niet heel gek. of zo. Nee. Maar mensen zijn nu vooral te wachten. natuurlijk. Het is tijd, we hebben de thermostaat op min 20 gezet ja. op ons Radio 2 podium in de loft. Brr. Jullie mogen er naartoe gaan. Uh, ja, neem Samson maar mee, want anders gaat dat uh, gaat niet klinken natuurlijk. Ja. De nieuwe song heet Bibber, bibber, bibberlip. Ik voel mij een diepvries kip. Hoe voelt die nieuwe wintersong van Samson en Marie? Kijk mee in de app van Radio 2 en laat meteen weten wat je ervan vindt. Samson en Marie live op Radio 2. Lieve mensen, ze staan klaar. Die zijn jullie. Klapte, klapte, klapte. Stampen, stampen, stampen. Springen, springen, springen, en zwaaien met je armen. Klappen, klappen, klappen, stampen, stampen, stampen. Dat is wat je doen moet, om weer op te warmen. Pipper, pipper, pipperlip, ik voel mij een kip, Want mijn pootjes zijn bevroren en mijn neus ziet lauw. Pipper, pipper, pipperlip, ik voel mij een kip Met twee pegels aan mijn oren, rillend van de kou Maar voor al die pipperlipjes heb ik een idee Wil je het weer warm krijgen, doe dan met ons mee Klappen, klappen, klappen, stampen, stampen, stampen Springen, springen, springen en zwaaien met je armen Klappen, klappen, klappen, Stampen, stampen, stampen is wat je doen moet, om weer op te warmen. Klapper, klapper, klapper, tand, welkom hier in IJsjesland. Hier kunnen we baantjes glijden, sleeën met een slee. Klapper, klapper, klapper, tand, welkom hier in IJsjesland. Vind ik koude wintertijden niet altijd oké. Okay. Wel, voor al die klappertandjes heb ik een idee...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 Stampen, stampen Springen, springen, springen En zwaaien met je armen Klappen, klappen, klappen Stampen, stampen, stampen Dat is wat je doen moet Om weer op te warmen Maar ja, tuurlijk wel Dat is het leven zie. Samson en Marie-Patrick de Hert Die wat nee, nee, nee. perfect samen Sintruiden Daar woont hij Bibber, bibber, bibberlip Ik voel mij een diepvrieskip Ja, dat is uh, geniaal Schrijf je zelf soms teksten voor, uh, voor je songs, Marie Verhoest? Uh, nee, omdat ons vader dat nog graag doet. En vooral heel goed ben ik vooral blij dat hij dat gewoon blijft doen. Er komt een heel mooi compliment binnen van Erika Barbier uit Aalter. Marie zingt veel te goed voor kinderliedjes. Amai, mooie oh. stem. Oh. Zeg, en dat zo vroeg op de ochtend, want ik heb wel mijn best moeten doen, hoor. <laughs> ja, het, het, ja je, zingt ook, uh, je zingt ook zeer goed. Heb je ooit overwogen om andere songs te gaan doen? nee. Nee, nee, ik niet. heb totaal geen ambitie om solo uh, zang of zo te doen. Ik vind uh, een duo vind ik helemaal prima. Zong je vroeger niet bij Ghostwalkers? Ghost hè? Ja, wij hadden Tine, dat was onze leadzangeres en ik zong zo wat oeh ah", a op de achtergrond. Ah ja, ja. Dat is ook niet alleen en daarvoor heb ik nog in het Studio 100 kinderkoor gezeten, maar dat was ook een koor, dat is ook een groep. Ik vind dat gezellig als je dat niet okay. alleen moet doen. Marie vroost bij ons binnenkort ook te zien in de grote Sinterklaas Show. In het ja. sportpaleis natuurlijk. Met Samson. Uh, die is even een hete kom soep gaan drinken met Bobintje. Dus Marie, je blijft nog even bij ons. Belangrijk. een plasje doen, hè? Dat is dat. Boogjes <laughs> Voor de luisteraar van Radio 2, morgens vroeg. Uh, ze willen meediscussiëren met jou. Mijn gedacht, mijn gedacht. Marie, wat is jouw gedachte vanmorgen? Uh, dat chocolade volledig overrated is. Chocolade is overroepen? Ja, ik, vind, ik zal zelfs meer zeggen. Ik vind het niet lekker. Oei. Allee, ik, het is een beetje complex. Want ik eet graag chocolade als het gewoon chocolade is. Een chocoladereep... Of um, een praline bijvoorbeeld, die wij cadeau gegeven ja, hebben. Ja, daar heb ik net al nee. eentje van wel. Maar vanaf dat het in cake, of ijs, of taart, of pudding, of moest zit, vind ik het niet te eten. Nee, dus ook niet te verwerkt. Uh, verschrikkelijk, nee, nee. chocomelk. Uh. Een klein beetje hagelslag op de bodem nee. met uh, zout en ja. Nee, want hagelslag is wel meer gewoon nog chocola. Maar ik ga het niet kiezen. Nee, misschien. Maar niet... wel zo... Hoe heette die? Dat is van Calebout chocolade zo van die kleine dunne plakjes. Minon denkt, oh, ja, ja. De Minonetti. Ja, ja, nee, nee, nee, die met, zijn ook die kleine tabletjes. Ja, ja die vind ik, ik wel zeggen. lekker. Die dan wel. Ja, maar al de rest. <laughs> moet ik <truid> niet van maar, weten. maar waar chocolade in zit, dat voelt toch altijd een beetje als een knuffel. Ugh, nee, een verstikkende knuffel. Ik vind echt maar niks. Chocoladebroodjes. Nee. Nee. Oh. Zijn dat <truid> chocolade? Chocolade merchandising van Samsung? Wij hebben gewoon droge koeken en dat vind ik... <laughs> dat is oké. Okay. En daarom... Dus, ja, jouw mening, deels even in de app van Radio 2. Herhaal nog even jouw gedachte van... Chocolade is overroepen. VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in het Sportpaleis. Het jaarlijks hoogtepunt van klassiek en pop met dit jaar Toto. Anastasia. James Morrison.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 Alle deelnemers vind je op ambachten.be. Onze ambachters verwachten je, een initiatief van de FOD-Economie. Radio 2, je goeiemorgen morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Radio 2. One gone, and another one gone. Another one buys the dust. Hey, I'm gonna get you too, Another one buys the dust. One Bites the Dust van Queen. Het is 24 over 8. Goeiemorgen, morgen. Bibber, bibber, bibberlip. Ik ben een diepvrieskip is de nieuwe hit van uh, Samson en Marie. Klinkt geweldig. Het album komt vrijdag uit. Maar Marie Verhulst is hier nog even bij ons met een heel duidelijke dag morgen. Herhaal nog even, Marie. Chocolade is overroepen er voilà, komen we wel wat reacties binnen van mensen die niet akkoord gaan. Ja, ja maar ook mensen die wel akkoord gaan. Ja, een beetje in, in shock. Ja, toch ah. zich akkoord niets boven zuivere chocolade, volledig eens met Marie. Maar ja, dan natuurlijk komen ook de mensen die zeggen: "Wat? Ja. Dirk van den Broek zegt ja, beste Marie een droge koek." Dat is het leven. Nee, nee, ja, niet. Um, Lucien Tak zegt, het enige wat ik snoep is chocolade. Andere snoep vind ik niet de moeite om er mijn calorieën aan op te uh, verbrassen. Wel, eentje waar ik mee akkoord ga, uit Dendermonde, komt die van Inge Ficka. Chocolade is overroepen. Al die mensen dat ze met een chocoladedessert plezieren, tot daar niet akkoord, maar dan al die dambolanges op die horeca-menu's. Maar dat is ook geen chocolade dat ze daarover doen. Hè. Dat, is, dat lijkt het ook gewoon echt superfake. Nee, ja. en het ergste is, als je vraagt: wil je de chocolade apart serveren? En ze hebben dat niet gedaan. En dan ging oh. dat toe en die chocolade zit al over je bolleken ijs. Dan zou ik echt kunnen wenen. Heb je al uh, geweend daar? <laughs> nee, nee, nee, voorlopig nog. <laughs> Bijna. Jumpy Bijna. Willekes. Willekes uit Tournaud. Goedemorgen, Jumpy. Goedemorgen, daar allemaal. Ja, belangrijke vraag voor Marie, vertel eens. Ja, uh, ik was aan het denken. Geen chocolade. Uh, binnenkort Sinterklaas, een beetje later Pasen. Geen chocolade. Dat, dan moet Marie toch ergens een andere guilty pleasure hebben. Ik vind uh, speculaas bijvoorbeeld heel lekker. De Sint brengt ook speculaas. Hè? Dus dat is wel een beetje guilty pleasure dan. En zo een van de paashaas, dat kan wel. vind ik wel maar, lekker. Maar is... gevuld, gevuld dan waarschijnlijk. Nee, nee, gewoon. gewoon eigenlijk is het hoe basic'er, hoe beter. Vanaf dat ze er zo van alles mee beginnen doen, beginnen keken en te maken, dan vind ik het niet ja. meer goed. Maar, maar gewoon... je eitje... bent uh, niet, niet echt een vriend van Dominique Persons. Ja, Dominique heeft wel goede pralinen ook, hoor. <laughs> Kijk, je draait okay. al bij. Marie-Vrost, jij moet in de politiek gaan op deze manier. Echt, uh, wat, wat is dat, zeg. pierre Dankjewel. Heel fijne ochtend nog, hè, man. Graag gedaan, bedankt. Daar. Zeg, uh... ja. Ja, wat wil je zeggen? Zoek eens een keer op. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. Hey, ja, eet jouw vader graag chocolade. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, maar die eet alles wel graag. Nee. Graag <laughs> en veel. Ja. Alhoewel, is, op dit moment als ik hem zie op televisie, hij is hij aan het weg ja, ja, is Hij weg, is hè? waanzinnig aan het sporten. Die staat ja. elke dag anderhalf uur op zijn cross-trainer. Wacht, staat hij nu al op zijn cross-trainer? Um, de kans dat hij nu bezig is, is redelijk reëel. Ja. We gaan of, hem zo aan het, even, of aan het roeien. Oh, we gaan zo meteen even bellen. Ah, het is koude rood Sinds ik jou hier zag Storm je door mijn hoofd.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 Je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel, maar het is open. Van Ja, Reesema en Lia Roo. Heb je papa dan net even gebeld? Zeker. Ja, we gaan dus even checken of uh, Gert Verhoest op dit moment echt aan het roeien is of aan het cross-trainen of gewoon in een gekke of, pyjama. Of chocola aan het eten is. Of in een gekke pyjama rondloopt. Dat durf je ook wel eens doen. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is half negen gepasseerd. Goedemorgen, de voorbije maand, oktober, was wereldwijd de warmste oktobermaand ooit gemeten. Het was 0,4 graden warmer dan in oktober 2019, dat is de vorige recordmaand. En het is ook een pak meer dan verwacht. 2023 wordt ook zo goed als zeker het warmste jaar ooit gemeten. En nog tot morgenavond, 10 uur, is er een staking bij het spoor en daardoor rijden er veel minder treinen. Er is wel een alternatieve treinregeling voorzien. Een groot deel van het treinpersoneel staakt omdat ze boos zijn over de besparingen bij het spoor. Sorry, was even uh, heel snel geweest Maar dus, nu komt het nieuws en dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Een groep studenten van de campus Sint-Lucas van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft een studiereis in Parijs al na één dag moeten stopzetten omdat er bedwansen in het hotel zaten. Dat schrijft het laatste nieuws. Tijdens de busrit naar Parijs werd al duidelijk dat er mogelijk bedwansen aanwezig waren. Nochtans had de hogeschool vooraf garanties gevraagd, zegt Geertrui Robrecht van KDG. De hogeschool heeft daar haar verantwoordelijkheid genomen... ...en genoeg garanties gevraagd aan het reisbureau... ...dat er geen bedwantse zouden aangetroffen worden. Die garanties werden gegeven en dus zijn studenten vertrokken. En wat er daarna gebeurd is, is dat er een student op weg naar daar in de bus... ...botst op een dagverse recensie of review van het hotel... En een getuigenis leest van gasten die daar wel bedwansen hebben aangetroffen. En daarop is de hogeschool in actie geschoten. Docenten hebben zelf de hotelkamers geïnspecteerd en ze vonden effectief bedwansen. De hogeschool werd doorverwezen naar andere hotels, maar ook daar bleken de diertjes te zitten. Uiteindelijk werd er geen betaalbaar alternatief meer gevonden. En dus moesten de studenten noodgedwongen naar huis terugkeren. De politie van Mechelen heeft twee Roemeense winkeldieven op heterdaad betrapt op een parking van een supermarkt aan de Lekkerpoelstraat. Ze trokken de aandacht van de politie door hun auto met Franse nummerplaat. Hun auto bleek vol te liggen met vleeswaren, chocolade, cosmetica en kleren. Goed voor zo'n 3000 euro. Bij sommige kleren zaten de veiligheidslabels er zelfs nog aan. De twee konden geen enkel kassaticket voorleggen. In de kleren van de vrouw zaten heel wat binnenzakken om gestolen spullen te verbergen. De Mechelse onderzoeksrechter heeft hen aangehouden en liet hen opsluiten in de gevangenis. De twee dertigers waren bij de politie ...al bekend voor gelijkaardige feiten. De man verblijft illegaal in ons land. De gestolen spullen werden in beslag genomen. En de supporters van Lierse zijn boos... ...omdat ze maar 210 plaatsen krijgen in het uitvak... ...tijdens de match tegen FC Luik volgende zondag. Normaal gaan zo'n 500 als 600 Lierse fans naar uitwedstrijden kijken. Dus 210 tickets is veel te weinig... ...vindt Juri van Genechten... ...voorzitter van het supportersverbond van Lierse. Dan is de verdeling van je kaarten ja, heel moeilijk te regelen. Als je met een twintigtal supportersclub zit, ja, dan zitten wij met bepaalde uh, sportsclubs die dan eigenlijk maar een x-aantal kaarten krijgen. Dat zijn dan vijf of acht of tien. En het, het grote probleem is dat daar uh, ja, moeilijk bussen te regelen vallen dan, En dat er bepaalde clubs dan uh, ja, moet, moet, moeten afhaken. Voor de thuiswedstrijd tegen FC Luik zal Lierse ook maar 210 bezoekende supporters toelaten op het LISP. De dag begint droog, later opnieuw regen bij zo'n 11 graden. Morgen afwisseling van wolken en opklaringen, later wisselvallig met buien. Ook dan wordt het zo'n 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws roodste van Samson en Marie. Daar is Haajo. Oh. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Uh, even kijken, uh, de weg op de E17 van Kortrijk naar Gent. Uh, daar zijn nog steeds problemen door een ongeval bij Deerlijk. Er is uh, maar liefst één uur vertraging vanaf Kortrijk-Zuid. Nog in uh, west vlaanderen moet je opletten. Rijd je vanuit uh, Zeebrugge naar Brugge en zo naar Kortrijk, dus via de E403. Dan moet je in het knooppunt met de E40 opletten voor olie. De, uh, die ligt op de aansluiting naar de E40 richting Gent. Ze zijn het sowieso al aan het opruimen, denk ik, want want, uh, daar is ook wat filevorming uh, gemeld momenteel, dus let op als je die zone nadert. Naar Brussel hebben we nog vertragingen van zo'n 20 minuten vanaf Berstem. Uh, de andere files uh, zijn uh, ja, gemiddeld 10 tot 15 minuten lang op de snelwegen naar de hoofdstad. Geen bijzonderheden meer te melden. De binnenring, dat is wel een apart verhaal. 20 minuten ben je kwijt van Itre tot Beersel. Dan nog eens een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En verderop nog eens een half uur van Wezenbeek tot voorbij de Leonardtunnel. Daar stond daar net een defecte vrachtwagen, maar die hebben ze gelukkig wel weggetakeld. Dan naar Antwerpen hebben we nog een klein half uur file, zie ik, vanaf Haasdonk op de E17 en dan 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven en tot slot, ja, naast de problemen met de treinen door de staking zijn er ook nog wat extra vertragingen voor alle treinen, tussen Gent en Kortrijk en dat komt door een defecte trein die bij Deinzen staat. We weten allemaal hoe dat komt, hè, Hajo? Uh, dat is leven. Hè. Dat is het leven. Ja, ja gedaan, dat, Ja. Bon, we moesten daar toch nog even over hebben, want um, het leven, jij houdt niet van chocolade, Marie Verhoelst. Nee. Jouw vader is intussen aan het wegsmelten. Je zegt van die is elk moment van de dag aan het sporten. Hij is heel sportief. We zouden toch even kijken of er op dit moment aan het gebeuren is. Goedemorgen, Gert Verhoelst. Uh, goedemorgen, Gert Verhoelst. Daar was hij, ja. Hallo, Gert. Ja, goedemorgen. Ben je aan het sporten? Oh, oh, oh. Ja. ja, zot. Ik ben, ik ben eigenlijk nog maar net wakker. Een minuut. Ik zit hier zo over jou te stoefen dat jij zo waanzinnig sportief bent. Ik ging er echt vanuit dat jij al op je crosstrainer stond. Ja, maar die nee, nee, is waarschijnlijk nee. al aan het roeien en nu aan het cross -trainen. Ja, het is dus toch een overschatting van je dochter. Ja, maar ja, ik heb, ik heb gewoon even tijd om uit te slapen. En straks, dan sta ik... Ik zeg altijd op mijn machine. Dus dat is de, de cross-trainer. En straks sta ik op mijn machine, zeg. Ja. Dus je gaat je het wel doen. Mannen. Ja, tuurlijk, bijna zo goed als elke dag. Maar terwijl we jou toch hebben, je bent de verwekker van Marie Verhoost, waarom, waarom eet jouw dochter niet graag chocolade? Ja, hoe kan ik dat nu weten, Peter? Ja, dat, dat vind ik ook zo wel geweest. raar dat je dat vraagt. Als het de vader. Ja, maar ja. Ik weet jij alles van jouw kinderen? Ja. Ja, maar ja, nee, er is niks gebeurd wat ik me kan herinneren. Maar vroeger ook niet van die chocoladecentjes en zo, Marie. Ja, wel gewoon chocola, maar niet in cake, taart, ijs, pudding, mousse Ugh, moet niet hebben. Misschien hebben ze het jou thuis ja. te veel gegeven. Dat zou kunnen, nee Nee, want Victor lust het wel allemaal, denk ik. Dus, ja. Ja, het is ook niet dat Marie ooit in een vat chocolade gevallen nee, is. Nee, zeker niet. nee nee, nee, nee, nee zeker. door het liedje op, op, alles is op. Het zou misschien daar zijn: chocoladetrauma of zo, ja. Zeg ik, geen idee. Zeg, belde jij mij daarvoor? Oh, nee, oh, nee, nee. Mes, ik wil nog even reclame maken voor je show vanavond. <laughs> heb je de, de Gert-tafelshow de gert vanavond? De gert <laughs> ja. ja, ja, die heb ik vanavond. Met uh, de James Cook komt uh, in een groot nieuws, dus ik kom iets heel bijzonders vertellen. En uh, Herman Brussel komt ook. En voor de rest uh, ja, wachten we de actualiteiten een beetje naar om te zien wie dat erin zit. Dus uh, spannend, hè. groot nieuws van James Cook. Hallo. Ben benieuwd. Mooi. Ja. Zou die iets in de politiek ja, gaan doen? Ja. Misschien gewend door nog niet nee, nee, vervangen, nee, die het een me. dag kan ook. Dat zou nog goed nieuws zijn. Dat zou tenminste een beetje ambiance in de politiek brengen. Hè. Dat, dat is het leven. Gert, tot vanavond op televisie. Ja, <lacht> ja, Allee, veel plezier Zee. daar. Dit voel je alleen hier in het Zillertaal. En alleen hier hebben we daarvoor een uitdrukking. Alptastisch. <tastisch>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 ...dan zing je mee met het nieuwe album van Samson en Marie, het derde al. De nieuwe single is uit, Bibber, Bibber, Bibberlip. Ik voel mij een diepvrieskip. Ja, ik vind het moeilijk om uit te spreken, dus dat merk je maar. Een de van Gert, Ver, Gert, Verhulst. Gert, Gert Verhulst. Gert Verhulst. Bibber, Bibber, Ja, zo meteen op onze Instagram, met Goedemorgen, morgen. Volg ons daar, dan kan je meteen ook zien hoe het er allemaal uitzag. Dit is ook een kerstshow met Samson en Marie. Is er al een verhaal voor de kerstshow? Ja, zeker. En, uh, het verhaal is geschreven door Victor door mijn broer. Dus het is weer een beetje een, een familie, bekende, ja. familie gebeuren. Ja. Uh, en het is, uh, ja, het is wel heel leuk, vind ik. je okay, een tipje van de sluim. Ja. Uh, het is met buitenaards leven. Oh, nee. Oh, en Wat? Vinden dat niet goed? Dat ja, is toch bel. leuk? Ja, ja, ja. ja. Ah. Ik, ik zie plots inderdaad Alberto in een ufo toch weer landen ja. in het verhaal. Misschien <lacht> Met van die, van die bolle oogjes En helemaal groen worden ja. ja, ik kan er verder nog niks over zeggen Natuurlijk, oh. maar ik zal wel, kan wel vertellen dat het de moeite wordt Gwendoline Reuten, die uit een pakje komt en zegt Dat is het leven Dat zou mooi zijn Maar vooral, <lacht> zondagavond Hebben we met een half miljoen Vlamingen gekeken op Play 4 euh, Naar jouw vader die heel emotioneel werd In de verhulstjes Ja toch, hij bezocht er de camping in de Ardèche Waar hij als kind kwam Hoe emotioneel is je papa? Uh, hoe ouder hij wordt, hoe emotioneeler hij ook wordt. Oh, zalig. Ja, um, vroeger was dat zo niet, maar nu met alles. Hè. De Sound of Music speelt en hij moet wel wenen. Um, we gaan naar een camping die hij als kind bezocht en de tranen stonden in zijn ogen. Maar ik vind dat wel heel mooi en ik vind dat wel heel lief. Hij is ook heel trots op jullie. Hè? Laat hij dat dan ook zien als jullie iets doen? Wordt hij dan ook emotioneel? Oh, ja, ik ben ooit dus, lang geleden was ik 15 jaar bij u in een tv-show... Het liedje Klopt. komen zingen, dat was de eerste keer dat ik iets op tv deed. Ik was op van de stress, dat was de eerste keer dat ik zong. En toen zat hem toch ook uh, tranen ja, in zijn ogen. Hè. Echt werkelijk te ween. Ik had hem nog nooit emotioneel gezien, tot die avond. Het was Peter live op één. Ja. En jij zong en hij brak als een rietje. Het was, maar het was ook heel mooi om te zien. Het was heel, een van de eerste keren dat ze zegt van... Ah, die Gert Froos, dat is gewoon een vent, een ja, ja, want hij is eigenlijk best emotioneel. Ja. Een hele warme, lieve man. Maar dat komt nu misschien pas naar boven, dat de mensen dat nu pas zien. Eh, wel, er is uh, in de krant vandaag blijkbaar toch een probleem met jullie uitspraak. Bij Oei. jou niet. Oh. Maar ja, omdat ze in Nederland... Ja, nou, net niet, maar... Ja. Willen ze de vrolstjes ondertitelen? Ja, maar dat, volgens mij was het altijd ondertiteld... Op, want het, wij worden uitgezonden op Videoland. Uh -huh. En is Videoland misschien deze keer de ondertitels vergeten of zo? Ik uh. weet het niet. Want ik heb heel veel reactie gekregen. Ik kan me voorstellen als een Hollander dit hoort... Oh, de redde die Jolaive. Als oh, je echt wil dat er altijd iets op tafel staat, dan moet deze erop zetten. Niemand heeft dat geëerd. Dan vraagt hij zich af, wat is een tofel? No, maar eerlijk, Allee, ik verstond dan in Die klappen toch gewoon en ik, ik verstond Ik, ik niet. Goh, wat is het probleem? En dit bijvoorbeeld? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik dat, dat je Ja. je En als je de scheiterij hebt morgen, niet, om de camping. in. Leg dat dan maar uit. Lek dat maar uit aan die mensen van de scheiterij. Oh, ik moet zeggen, ik kijk nooit naar de afleveringen. Ik bekijk die op voorhand niet. Ik kijk ze niet als ze op tv zijn. Dus ik moet lachen als ik dit hoor. Jij ja, kijkt nooit. Nee. Nee, ik uh, kijk... Nooit naar dingen die ik zelf doe of gedaan heb. En wij krijgen afleveringen op voorhand te zien. Stel dat er iets in zit waarvan we zoiets hebben van oeh, dat is misschien toch een beetje raar. Ik ga ervan uit dat als ik echt iets heel gênant doe, dat iemand het mij wel zal vertellen. Oké Dat is een nu... beetje gevaarlijk zo. Iemand zal dat dan wel uh, doen ja. weggaan Ja, ja, ja. <laughs> Maar blijf het vooral doen, blijf vooral genieten Weet jullie al weer de volgende keer naartoe gaan met de vroostjes? Uh, nee, geen idee Nee, nu is het een cruise en misschien de volgende keer dan Ja, als je een, een idee hebt, mag je het altijd opgooien Oh, leuk oh. Oh. Ik gooi het even in de groep, lieve mensen Waar moeten de vroostjes <laughs> naartoe gaan binnenkort uh, En niet naar de maan, dat zou heel lelijk zijn Dat is grof Ergens gewoon Blankenberg of zo, leuk kan? Kamperen op de pier. Deel het We in de Apparaat. We nemen het mee, zie. Goedemorgen. Het is 13 voor 9. Sean Mendes en Camille Cabello, seniorita. Acht voor negen. Bij ons nog Marie Verhulst van Samson en Marie. En ook van de Verhulstjes op zondagavond op Play. Nu, er kwamen een paar suggesties binnen van luisteraars die dachten van... Ho, niet op cruise, niet gewoon aan Blankenbergen, maar bijvoorbeeld naar een naturistencamping in Frankrijk. Ja, we zijn nu nog maar net op een camping in Frankrijk geweest. Is dat? Dus, ja. Want anders direct, Anders direct. Ideaal. Ja. Haalbare kaarten zijn wel de. Veel dingen met een A. Alaska, Afrika. Uh, uh, ik had nog hier dingen. Wacht, hè, sorry. Hè. Met... Ik hoor het al, de met mensen het? willen vooral naar Alic er... Alicante, ah. Aruba. Maar nu nee, ook dichtbij. Uh, je kan een keer mee naar de plezantste supportersclub, de Pigeon d'Or. op een verplaatsing van onze voetbalclub OHL. Iets met voetbal? Bijvoorbeeld. Naar een, een A. Amerika, zoals de familie is... Fantasialand, een keer de concurrentie gaan bekijken. Zee, ja, ik vind het allemaal toch. Maar er moeten toch al plannen liggen voor de volgende keer? Ik weet nog niet of wij nog een seizoen gaan. Dit seizoen is nog maar aflevering 1 uitgezonden. Olé. Ja, ik weet het niet. Zo raam gaat dat zo... niet. Ik, ik denk dat ze sowieso wachten tot het volledige seizoen uitgezonden is om er dan nog eens over na te denken. We zullen het allemaal zien. Zo'n kunnen we opnieuw kijken. Het album komt vrijdag uit van Samson en Marie. Ja. En Bibber, Bibber, Bibberlip. Ik ben een kippen. Is de nieuwe hit Dank je wel. Ja, dan deurbel. Zo dat is zo handig. titel. Dank je wel, Dankjewel, Dank je wel, Marie Vrolst. Graag gedaan. Zes dagen geleden het duurde maar heel even. Ik weet niet of het zo bedoelt.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 Geleden. Ik voel een connectie. Ik vind je cute en sexy? En nee, jij bent veranderd. Je haren en je handen. Ik hoef niemand anders. Dat kan ze meteen met Karemijn al die songs die we willen horen. Deels in de app van Radio 2. Veel plezier met Kickstart! Elke dag telt voor Radio 2. Die nieuwe gordijnen waar je zo aan toe bent. Wil je echt goede kwaliteit hebben? Kies dan voor de zekerheid van STR Interieur. Al meer dan 30 jaar meten, maken en plaatsen wij zelf. STR Gordijnen heeft een grote keuze raamdecoratie binnen elk budget. STR Interieur, Bischoppen of Laan, Deurne. Zoek het niet te ver. Kies voor STR. Dit moment van verstilling wordt u aangeboden door het Kunstuur.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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. Jouw plaatjes op verzoek. Ze zijn welkom en stuur maar door via onze Radio 2-app. Waar kan ik jou mee verblijden? Ik lees het heel erg graag.